Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk om luisteren. We zitten hier gezellig in Café Libertaria, met op dit moment uh, Peter. Zometeen komt heel even Josje nog erbij over een kleine crypto-update. En uh, ja, misschien komen er nog meer mensen bij. Dat, dat is nu meteen alweer. Ja, laten we gewoon beginnen met de Goudstilver Bitcoins en de Staatsschuldmeter. We uh, beginnen even met, uh, met de marihuana index Die is aan het dalen en het dalen en nog eens dalen. En hij krabbelt nu wel weer omhoog uit een dalletje waar hij in geraakt was. Hij staat nu op de. 234,25. En uh, ja, de staatsschotmeter, die, uh, ja, die vorige week stond hij, of tenminste twee weken geleden, stond hij nog op 399 miljard. Hij staat nu inmiddels op 398,6 miljard in het uh, rood. En de olie en het goud. Olie oh, is bijna 60 dollar, dus ook stevig omhoog gegaan. Nee, dat is natuurlijk wel oh. trouwens geweest met een tanker, twee tankers die... Uh... Een vals vlak vlek hebben onderaan naar het zin laten uitzien. En uh, ja, Iran, een drone neergeschoten, straat van Armoes wordt gedreigd af te sluiten. Dus ja, dan zie je allemaal dat, uh, dat de olieprijs wat omhoog gaat. En ik denk ook dat voor een groot gedeelte gewoon inflatie is. Uh, de dollar is weer aan uh, de centrale banken in de VS... De, Directeur hebben gezegd dat ze nu toch de rente wat gaan verlagen en misschien met de opkoopprogramma's gaan beginnen, dus dat de geldpersen weer aangaan. En dan, ja, dan verklaart dat misschien ook waarom uh, goud dat omhoog is. Hm. Ja, en komt, Maar uh, zeg, zeg maar, je zegt het goud? Goud is boven de 1400 dollar, nou, 1413 dollar. Hm. Dus ja, dat is, uh, en aandelen dat, uh, ja, gaan ook weer, terug, weer omhoog. Dus alles staat eigenlijk omhoog. En ik denk dat het eigenlijk allemaal safe haven zoeken is voor die. Tsunami van geld uh, die er uh, aandreigt te komen. Ja, ja, het is inderdaad uh, weer uh, easy money uh, time. Hè? Yeah. Ja, ja, ja. Ja, Bitcoin, uh, inderdaad. Ja, dat zou dus een verklaring kunnen zijn. Die uh, <laughs> dat blijkt Dat maar is te helemaal. <laughs> helemaal belachelijk, <hè? laughs> ja. Ja, die, uh, die is echt uit zijn dalletje van 3000 helemaal omhoog geschoten naar in dit moment uh, 12.000 euro's. Dus uh, ja, het is weer uh, een beetje à la 2017 hè? Ja. ja, het ging vandaag, dat was gewoon in één uh, nachtje 20% en het staat nog steeds 20%, dus bij elkaar is het denk ik in 48 uur uh, ja, 30% omhoog gegaan. Mm. Maar ja, in die twee weken, <laughs> dat jij een weekje op vakantie gegaat, <laughs> in die twee weken, ik weet niet wat dat twee weken geleden stond, maar ik denk dat dat, uh, uh, wat stond het zijn geweest, 8000 of zo? Ja, oh, ja. twee weken geleden, ik had dat wel even op zoek hoor. Uh, toen was het ongeveer, uh, ja, zoiets, ja. Ja. <laughs> uh. Ik zie een week 7. geleden, een week geleden was 8.000 en nou daarna 12.170 zie ik staan. Dus uh, uh, dat, is niet, uh, ja, het was dat is niet mis. En, 8. 8. En, ja, het is ook uh, de, uh, opvallend dat uh, ja, vooral de vooral bitcoin sterk is. De, ja, de andere coins gaan ook al omhoog, maar niet zo hard. Dus uh, ja, er zijn allemaal geruchten gaande van uh, institutionele beleggers die erin springen. En reactie op de Facebook coin, waar het zo meteen nog over gaan hebben. Mm. En uh, ja. Uh, ja, misschien kan Joshi uh, ons meer vertellen. Ik uh, komt nu net uh, Libertaria binnenstruikelen En hij ziet er heel erg blij uit. Dus Joshi, uh, vertel eens. Wat een actie, hè, Johan, deze week. Ongekend. Ja, wat is dan, er allemaal uh, gebeurd? We staan alweer over de 13.000 dollar met Bitcoin. Het okay. gaat ontzettend hard. Uh, ja, waar het gaat eindigen, dat weten we even niet. Ik verwacht, uh, dus ik heb mijn -verhaal is toch uh, achterhaald nu, kunnen we het toch wel stellen. Ja. Maar, ja, nou goed, het, het is leuk aan het bewegen en uh, waar het naartoe gaat, uh, ja, Joost mag het weten. De eerste echte hoorde wordt 20.000 natuurlijk, maar ik, uh, ik, vind, ik vind het wel leuk. Ik word elke dag uh, word, ik, uh, word ik wakker en dan denk ik van kijken waar het nou weer op staat. <laughs> Een beetje weer zo'n 2017 gevoel. <laughs> ja, precies, ja. ja, ja. Uh, uh. Maar uh, ja, heb je een beetje een enig idee waardoor het komt? Uh, er wordt gefluisterd door institutionele beleggers of dat, um, ja, ja, misschien dat de reactie ja, de, op de Facebook coin uh, bericht? Precies, dus, uh, dat kan exposure hebben gegeven. Er wordt al meer dan een jaar gesproken over een uh, ETF. Dat zou door BECT, dat is een bedrijf wat de ETF's voor, voor, voor levert, om het zo maar te zeggen, bedrijf wat daarin doet... ...die um, proberen al meer dan een jaar een licentie rond te krijgen. En het gerucht gaat nu, maar dat gaat dus al een jaar, maar het gerucht gaat nu dat het toch wel erg dichtbij zit... ...en dat het in juli gelanceerd gaat worden. En het bijzondere aan dat soort investeringsmogelijkheden is dus dat ze... Een soort van een garantie bieden waarin je investeert. Dus je investeert niet echt in een bitcoin, maar je investeert in een bedrijf wat jou in bitcoin laat investeren. En door die constructie kunnen dan bedrijven die andermans geld beheren, bepaalde zekerheden verwerven. Waardoor dat ze dan kunnen investeren in zo'n fonds, wat dan toch meedraait in die bitcoin. Dus als dat eenmaal opengezet wordt, dan kunnen er kijk, pensioenfondsen die beheren zoveel geld als dat geld er ooit achter gaat staan. Ja, dan is, het, dan is het einde zoeken. Dat gaat echt om uh, duizenden miljarden. Dus ja, uh, wat is dan 21 miljoen bitcoins? Hè? Dus het zou dat kunnen zijn. Het kunnen, het, ja, in zijn al, algemeen. Ik vond dat we best lang uh, naar beneden zijn gegaan. Ik vond dat we het best lang uh, hebben voorgehouden. Of hoe zeg je het op de goede manier. Uh, dat het best lang doorging, die, die, die downtrend. Dus nou ja, goed. We Zijn duidelijk weer omhoog aan het gaan. En, uh... Wat mij wel verbaast nog, is dat, dat het zo bitcoin gedomineerd is. Hè? De, de altcoins ja, die, ontzettend. die uh, de, do, de dominantie van bitcoin gaat heel erg uh, gaat omhoog. En ja, dat zou je ook een beetje verwachten als er, als er zeg maar, nieuwkomende partijen met, met uh, wat geld instappen. Dat ze heel voorzichtig aan de eerste leider kopen. Ja, uh, Heb je nog een andere dat... verklaring voor? Ja. Op het moment dat de bitcoin omhoog gaat, dan kom, komen alle altcoins altijd ontzettend onder druk te staan. Want iedereen wil dan ineens die bitcoin hebben. En heel veel mensen, gewone spe, speculanten zoals ik, uh, of eigenlijk moet ik zeggen mensen die nog een stapje uh, ervoor zitten, die rekenen die munten af in dollars. En die gaan dus rekenen, oh het is nu 100 dollar, maar de echte... ...waarde van die munt, die zit hem... ...omdat er een bitcoin voor gegeven wordt. Dus op het moment dat die bitcoin dan stijgt... Dan ...zijn de mensen die in dollars kijken... ...die denken allemaal, oh ik maak winst... ...maar in satoshis gaat hij dan keihard onderuit. Maar hm. ja, de bitcoin-dominantie is nu eenmaal een feit... ...het is nu echt een leuk moment. Daar moet je dus... Hé, ...je moet het allemaal van tevoren zien aankomen natuurlijk... ...maar je moet de bitcoins laag kopen... ...en dan wachten tot hij omhoog gaat... ...en dit is dan een heel leuk moment om te kopen. Maar, ja, een, Verkopen de... neem ik aan. hè? Nee, nou ja, jouw bitcoins te verkopen voor altcoins. Hè? Dus, oh, ja. dus voor altcoins, nu is een heel leuk moment als je als je veel bitcoins hebt, kun je nou lekker goedkoop inslaan. En dat ja. is toch voornamelijk, zodra die bitcoin dan omhoog gaat, komen al die altcoins onder druk. Bijna alle altcoins ten opzichte van bitcoin, is dus allemaal min 15, min 20%. procent. En je moet toch weer even reclame maken. Een leuke uitzondering daarop. Mag je één keer raden? De e-gulden. Dat is de e-gulden. En dat komt gewoon omdat er heel weinig e-gulden zijn. En die zijn al een ontzettend gedaald nadat de weg werd vervogeld. Uh, dus ja, daar zit wat minder druk naar beneden. Ook omdat er wat minder nieuwe munten bij komen. Maar Johan, ik zal nog heel even wat leuks zeggen. Ik ben op het moment word ik gefilmd door de Belgische VRT. Oké, okay, open... nou zeg even, noem even de naam Vrijradio.com. Ja, zal ik zo direct even, ik zal het nog even doen. En uh, die, die, die, die filmen mij nou voor twee weken aan een stuk hier in Somborg. En we zijn nu dus ook bezig. Dus ik kan niet te lang blijven, want ik moet weer naar uh, de volgende shoot. Uh, en dat ja. komt volgend jaar allemaal op televisie. Dus dan kunnen jullie blijven. beter. Volgende ja. week proberen we er iets langer van te maken. Maar dan zijn ze volgens mij ook nog hier. Dus het wordt uh, denk ik twee weken. En dan heb ik Bibi Taihutu op bezoek. Dus misschien o, ik, dat zellig. ik... Ja, die kan ik misschien wel een keer meenemen in de opname van Vrijheid Radio. Ja, leuk, leuk. Okay, dat is de man nou, dat... die, die zijn huis verkocht voor, uh, voor bitcoins, hè? Ja, dat is de YOLO-familie. Die inderdaad zijn hele huis en alles en, als hebben en houden, verkocht hij voor bitcoin en dogecoin. En die reist nu de wereld over als uh, ambassadeur van de bitcoin, zo om het maar te zeggen. Ah, cool. uh, ja, goed. Ook... Leuk als hij uh, in uitzending komt. Ja, hij komt ook langs bij Lieberland, want dat vindt hij heel interessant. Dus toen, uh, nou ja, ik heb hem inmiddels. Een hoop uh, post bezorgd die hij allemaal van mij mag meenemen. Dus uh, <laughs> hij komt hier binnenkort uh, naartoe. En dan ga ik met hem een bootvaart een boottochtje Liboland maken. Oké. Okay. Uh, top Josin, uh, uh, ik zal je verder niet ophouden. Oké, okay, bedankt ja, man. Ja, Topie. En dan gaan we nu even over uh, de Facebook coin hebben. Oké, okay. het is geen crypto, hè? Het is geen crypto. Inderdaad, dat, dat ga ik allemaal vertellen, Josje. Maak je maar niet druk. Doei doei. <laughs> doei. doei, doei. Nou ja, goed, ja, ik uh, zei het net al, uh, de, um, de Facebook coin uh, ja, is ook gelanceerd hè, terwijl ik op vakantie was. Durven ze. Er waren al wat geruchten gaan dat er iets uh, aan zat te komen. Maar uh, ja, nu is de naam bekend geworden en de white paper. En uh, ja, het uh, dingetje moet uh, Libra gaan eten. En er moet een stablecoin gaan worden. En ik de, ja, Libra is natuurlijk het uh, sterrenteken van uh, harmonie en stabiliteit. Dus vandaar die naam. Het werd in de media steeds gezegd van dat het een cryptocurrency is. Nou ja, dat moeten we nog maar gaan zien. Uh, ja, je hoorde Joshi net al zeggen, het is geen, uh, geen crypto. Ze zeggen het zelf wel, maar ja, het is, als je de white paper gaat lezen... dan volg uh, je al een aantal dingetjes op. Uh, ze zeggen dan dat het decentraal moet worden. Maar als ze dan gaan omschrijven hoe dat dan in elkaar zit... Uh, dan heb je een paar grote bedrijven, uh, waaronder Visa... Um uh, Uber, uh, eBay, uh, PayPal en nog een paar. Mastercard, die, uh, mastercard, ja, ze doneren allemaal iets van uh, 10 miljoen in een groot fonds. En dit noemen ze dan decentraal, dus. Deze constructies. Maar die moeten dan ook gaan toezien uh, op dat fonds. En om te zorgen dan dat, uh, dat het niet Facebook is die dan alles in hun, uh, ja, die met de data vandoor zou kunnen gaan of zoiets. Dus ze willen een soort uh, onpartijdig fonds hebben. Dat fonds heet dan Calibra. Nou goed, die moeten we dan op toe gaan zien. Het en... ja, ja, idee is dat ze natuurlijk wel enorme transactievolume kunnen ze aan, want dat is ook wel nodig als je zo... Ja. Uh, zo uh, en dat kan omdat dat een paar enorme systemen zijn die, bij, die maar zeven keer bij, uh, bij, bij een aantal clubs, grote clubs neerzetten. Ja, ja, het, is, ja. het is niet iets zoals bij bitcoin, dat draait bij een heleboel mensen op hun eigen computertje, daar heb je duizenden nodes wereldwijd. Right? Hm. En uh, ja, dat is hier niet het geval, maar ik begrijp dat ze op termijn zeiden: ze dus willen ze dan wel decentraal geworden, maar het is niet helemaal duidelijk hoe dat moet. Ze ja, ja. Ja. moeten ze het dan nog even uitzoeken. Zijn nog nooit ben bezig met dat boek van Blockchain for Dummies of zo? <laughs> <laughs> ja, is, ze willen natuurlijk gebruik maken van, dat, van, A, van dat, uh, ja, de, de mojo die crypto, het woord crypto nou heeft. Ja, ja. En, en ik denk dat, uh, en op zich ik kan ik me wel voorstellen, als jij. Als jij nu geld in Nederland overmaakt aan iemand, dat gaat allemaal vrij makkelijk en, en heb je geen kosten aan omdat je toch een flat via een abonnement betaalt voor je bank. Maar als jij naar het buitenland geld over moet maken, man dat is een uh, gedoe, hoor. is er binnen Europa ook weer met het IBAN iets verbeterd, maar, maar als jij naar Amerika geld moet overmaken, een correspondent bank en je, wat je allemaal niet overhoop moet halen en het kan, dan is er weer één dingetje verkeerd ingevuld. En een Swift en een Big Nummer. En uh, dan worden we weer teruggestuurd. Maar er worden wel kosten in rekening gebracht. En er zitten allemaal partijen tussen die ook allemaal kosten rekenen. Dus, ja, dat is echt heel onhandig. Dus wat dat betreft. Als je via Facebook gewoon uh, makkelijk be kleine betaaltjes zou kunnen regelen. Internationaal gezien. Dan zou dat wel. Uh, ja, dat zou wel voordelig kunnen werken. Ik kan me voorstellen dat daar een markt ligt die, die uh, aangeboord kan worden, maar ja, wat, waar ik gelijk aan moet denken bij Facebook is, ja, die schoppen iedereen van hun systemen af, die uh, zich niet aan hun community guidelines houdt, die steeds raarder worden. Ja, en, en, en eh, heb er je daar al je fans zitten? Ja, de Ja in geld zitten. Ja, sorry, uh, u heeft <laughs> iets uh, gezegd wat niet aan uh, de community guidelines past. En, uh, en nou, uh, nu bent een hate speecher en uh, dag, uh, zeg maar dag twee fonds. Ja, dat. <laughs> Dat, uh, en het is ook niet zo dat de partijen die daarin zitten, dat die dat, die dat garanderen dat het wel goed komt, want, want die partijen, net zoals wat Julian Assange gebeurde, ja, dat, dat was ook uh, Visa Card, Mastercard, Paypal, all the usual suspects. Al die grote jongens die zitten kennelijk allemaal onder de knoet bij, bij de overheid met de geheime visakkoord. En uh, ja, dan uh, dat zijn, uh, al deze partijen die hierin zitten zitten ook allemaal onder de knoet. Dus uh, ja, je kan gewoon nog eruit geknikkerd worden. Denk maar niet dat, dat als de Amerikaanse overheid opeens geen Chinezen meer of geen Noord-Koreanen uh, in hier ineens in het betaalnetwerk wil hebben dat ze daar een gat in laten zitten, zeg maar. dat, uh, dan, dan gaan al die partijen, die sluiten gelijk, of die eisen van Facebook, dat uh, Pietje de Iranier eruit uitgeknikkerd moet worden. Ja, ja, ja. En nou, Dat is niet een fijn idee, want, je, want vandaag is het Iran, maar morgen dan, uh, ja, dan is het weer een ander land. Uh, ja. Maar ah, nou, nou stonden er in de whitepaper wel heel erg een uh, paar opvallende dingen waarvan ik denk: van ja, dit hebben ze echt uh, gekopie en past van uh, de cryptowereld. Toen was er de term bank die unbanked stond er letterlijk in. Ja, oké. Okay. Ja. ja, nou ja, dat komt uit de cryptowereld, hè? <laughs> Dus uh, je hebt heel veel mensen die geen toegang hebben tot een bankaccount. Die wonen voornamelijk in de derde wereld. Maar ja, als jij dan in zo'n land zit dat op de hand is van, van de dictator op de hand is van Amerika. Of uh, daardoor de dus CIA in het uh, zalig geholpen is ooit. En je hebt kritiek op, je, op, die, op de grote leider. ja, dan uh, Zoals ik al eerder zei, dan word je eraf afgeknikkerd. En dan ben je je inkomen kwijt, weet je wel. Dus ja. ja dus ik denk dat dat een grote ja, hindernis is. En dat mensen ja. wel aanvoeren. Ook als ze in het begin zeggen, nee, dat zullen we niet doen. Dat zag je natuurlijk in het begin met Facebook-gebruikers uh, werden ook niet. En YouTube en Google en alles werd niet, niet gecensureerd. Maar ja, het begon met uh, ja, terroristen, die uh, moeten er wel af. Terwijl ISIS gewoon nog allerlei accounts heeft. Ja. Uh, en dan op een gegeven moment is het, ja, uh, dat is hate speech. Als jij tegen immigratie bent en uh, nou, dan komt de hele batterij los. Als je op een gegeven moment je zegt, een uh, man is niet uh, gelijk aan een vrouw, dan, uh, dan word je er gelijk afgegooid. Dus ja, dat is wat bij Twitter gebeurde. Dus dan... Uh, kan je nagaan, dat is een glijdende schaal. En uiteindelijk uh, ja, ben je ben je geld niet zeker daar. En dat blijft natuurlijk het zwakke punt eraan. Dus, uh, ja, hoewel het wel zo is, denk ik dat, dat het uh, gebruik, Kijk, Als Facebook zoiets voorstelt, dan hebben ze er wel over nagedacht. Ze weten dat er, dat er weerstand komt. En dat, dat zagen we ook. Uh, bijvoorbeeld Europa en VS willen streng toezicht op Facebook's Libra-middel. Dat heb ik hier bericht. Hij ja. wil dat financiële toezichthouders streng toezicht gaan houden... om ervoor zorg te zorgen dat gebruikers beschermd worden. <laughs> dat is daar altijd, oh, Onder het mond van bescherming is het altijd. Maar dat, uh, uiteindelijk staat dat de grond. Franse minister Bruno Le Maire gaf aan... dat het uitgesloten is dat Libra een soevereine munteenheid wordt, schrijft Bloomberg. Dat mag en kan niet gebeuren, zei de minister tijdens de radio -outzending. Hij roept de directeuren van centrale banken en G7 landen op... om snel met een rapport te komen. Le Maire is onder meer bezorgd over... Privacy, witwassen en financieren van terrorisme. Marcus Ferber, Duits lid van de EP-fractie van het Europarlement, stelt dat Facebook met het liberale betaalmiddel een schaduwbank kan worden en dat de toezichthouders het proces heel scherp in de gaten moeten houden. Ja, het is natuurlijk zo dat. Dat, euh, ja, ze, de, een overheid die bezorgd is over privacy, die, laat wat die lachen, zegt. Die zitten ieder, in ja. ieders bankaccountenneuzen, die kunnen, die kunnen iedereen dwingen al zijn bankstatements af te geven. En dan gaan ze daar doorheen om te kijken of het allemaal klopt. En, of, ah, dan, los of het daarvan, Banken doen het zelf trouwens ook, hè? dat weet ik gewoon. Ik ken iemand die uh, bij een bank uh, gewerkt heeft. Maar die, vertelde ook dat, uh, al die, die liet dat ook zien hoe dat gebeurde. Van uh, hoe zal die, want uh, dat was zijn werk daar hoor, hoe zal die gegevens verzamelen en daar, zeg maar, euh, koppelen aan andere data, zoals, euh, koop, heb je, heeft die persoon een koopwoning, of... Nou ja, ze kijken niet naar een persoon, hoor. Ze kijken in het algemeen naar die data, koppelen dat aan andere gegevens, en dan kunnen ze dat weer verkopen aan bijvoorbeeld verzekeraars of aan andere... Uh, bedrijven van nou ja, die persoon uh, die doet die, die transacties daar, daar lid van. En die is dan misschien eerder geneigd om een verzekering bij jullie af te sluiten, weet je wel. Mm. Dus op die manier werd er naar gekeken. Dus, uh, dus waar, waar, waar men altijd over, uh, zich over bezorgd is bij Facebook, dat doen gewoon banken al die decennia. Nou ja. Uh, ja, Facebook kan het efficiënter doen, want Facebook die weet natuurlijk alles van je eigenlijk. En die weet heel veel van je dus denkt zit. Ja, banken al... ook, want banken die zien gewoon wat jij met je geld doet. Ja, maar... Die weten waar jij een abonnement hebt. Die weten waar. En ze, gaan gewoon, ze, ze, ze maken allemaal categorieën van. Uh, nou ja, die persoon is zo en zo en zo. En uh, doet dat en dat met zijn geld. O ja, natuurlijk. Dat is daar wel wat ja. van weten. Maar moet je eens ja. vergelijken met Facebook. Wat die weten over de berichten die jij post. Want die nee. weten je hele politieke voorkeur in elkaar te maken. niet. Alleen al de vrienden die je hebt. Die zet, zet je in een bepaald uh, netwerk neer. En kunnen dat heel precies. Eh, kunnen ze dat uh, ze kunnen misschien zelfs voorspellen op welk moment jij van een libertariër alt right wordt of zo of, uh, ja, ja, ja. dat dus ja Facebook weet zoveel zoveel in details van je. Ja. Maar ja, het is natuurlijk allemaal hypocrisie, inderdaad. Die bezorgdheid. Ze ja, zijn gewoon bezorgd dat ze om... geld gaan mislopen, hè? de ja, overheid. Maar willen het nog... wel om, om een product aan jou te kunnen verkopen. Hoor. En dat, dat vind ik op zich niet erg. Komt er in feite neer dat ze eigenlijk alleen maar willen dat er betere advertenties uh, komen. waar jij dan uh, vrijwillig op zou kunnen gaan klikken. Ja, dus ja heb... maar dat soort bedrijven weten met naast Nolan dat die ook allemaal. Uh, ...onderhavig zijn aan die geheime rechtbanken van de overheid... Ja. ...waar ze niks over mogen zeggen wat daar gebeurt... ...maar ik denk dat de overheid zegt... ...ja, we willen alles weten van Pietje Puk uh, uit uh, Amersfoort... Dan, ...dan moeten die bedrijven dat allemaal afstaan... ...dat is tenminste wel, uh, wel het vermoeden al hun gegevens. Ja. En, uh, ja, dat, dat, uh, ja, misschien doen ze dat liever ook niet bij de overheid... ...maar het, ze zullen wel moeten... Want ze hebben een hele dikke investering in een datacenter en een bedrijf. En die kunnen niet, uh, zich niet veroorloven om niet te gehoorzamen. Want anders worden ze gewoon gesloten door de SWOT-teams. Maar ik denk dat ze gewoon... Ja, die, die, die politie zijn he? helemaal niet bang voor terrorisme of zo. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Waar ze bang voor zijn is dat die Fransen met die gele hesjes aan... Gewoon allemaal via Facebook uh, uh, Libra-coins voor elkaar gaan werken. En dan ook weer dat Libra-geld uitgeven in Facebook. En... Dan gaat het helemaal buiten de belasting om. Uh, dat uh, ja, hoeven ze dan niet eens op te geven. Ze, ze verdienen het met een klusje. Het wordt op een Libre-account bijgeschreven en ze kopen er wat voor. En het wordt op een Libre-account afgeschreven. En ja, de Franse overheid kan er nooit achter komen. Uh, en elke overheid, uh, niet behalve dan de Amerikaanse, denk ik, hoeveel ja, wat daar verdiend wordt. Ja. En hoe, hoe ze dat kunnen belasten. Dat wordt heel lastig. Daar, dat is de enige waar ze zich zorgen over maken. Ja, ik, ik weet niet, ik denk dat zelfs als uh, web, bepaalde webwallets en uh, uh, bedrijven waar je crypto kan omwisselen, als die al gegevens moeten overdragen aan de overheid en niet alleen in Nederland maar in alle landen, die erom vragen, dan denk ik dat Facebook dat ook wel gewoon gaat doen, toch? Ja, nou dat denk ik ook, wel. Want... Facebook zou het ongetwijfeld, die weten het, zijn ook niet dom, net zoals Uber, zeg maar die weten wel dat er enorme weerstand komt. Dus die hebben gewoon een bepaald bedrag opzij gezet. Die zeggen, nou, uh, om hier doorheen te beuken, moeten we zoveel concessies doen hier en daar. En uh, we moeten zoveel mensen omkopen, politici, en we moeten uh, ja, dit, uh, dit steunen. En gaat en, en zoals bij Uber ook, die taxibranche, die leek oppermachtig, maar langzaam wordt het toch stad bij stad. Wordt dat, ...afgeknald en ze verliezen er af en toe wel eens wat. Dan, uh, ja, dan gaat er weer een stad terug en die gaan, die gaan weer de Uber verbieden. En dan komen er gewoon de taxis weer terug met hun vergunningenstelsel. En, uh, ja, uh, op, maar ik denk op den duur hebben ze, hebben ze denk ik een goede inschatting gemaakt. Van nou, het gaat ons ongeveer zoveel kosten. hebben een hele lobbyisten erbij gehaald en zeggen nou, wat kost het om, om de, de wetgeving hiervan te veranderen. En dat is denk ik met marijuana ook zo. En dat zal hier ook zo zijn. Facebook gewoon denkt van nou, ja, als we die en die concessies doen aan die en die partijen. Dan, uh... En als je eenmaal een kritische massa hebt en de helft van de landen zit erop. Dan kan de andere helft ook niet meer achterblijven eigenlijk. Want uh, ja die, die burgers die, die eisen dat dan. zeggen Waarom mogen wij daar niet aan meedoen? Ja. En, dan, dan, uh, en dan, dan hebben ze minder hefboomkracht. Dus uh, daar zit ook iets in dat de eerste, die kunnen nog wel aardig wat bedingen... Die kunnen aardig wat concessies bedingen, maar als jij land nummer 168 bent en je zegt, oh, bij mij mag je niet meedoen, of niet, uh, als je mij niet zoveel geld geeft, uh, dan, dan gaat het niet meer lukken, denk ik. Dan heb je gewoon ja. geen leverage meer als uh, Timboek toe. Ja. Ja, maar oh ja, al met al, ben je positief of negatief over de komst van uh, Libra? Nou, ik vind het wel leuk, maar ik ga er zelf geen geld in opslaan, denk ik. Of over een heel klein <laughs> beetje alleen als ik, een, als ik een aankoopje wil doen. Maar ik denk dat het, dat het wel het startschot was voor het idee van, oké, okay, die beleggers, die institutionele beleggers, die, die hebben eigenlijk altijd met bitcoin en crypto zoiets van, ja, het is voor criminelen of drugshandelaren en de zwart en... Uh, allemaal verdacht en uh, als, je, als je daar je nek insteekt, dan wordt er gelijk, een, uh, wordt er gelijk afgehakt. Ja. En nu Facebook dit gaat doen, dat is een gigantisch bedrijf. En die hebben een heel grote juridische teams, die het allemaal heel goed uh, bekijken hoe ver ze mee kunnen komen. En die hebben kennelijk ingeschat van, nou, dit krijgen we er wel door. Ondanks uh, ja, allerlei politici die gelijk beginnen te kraaien. Maar... Uh, ik denk dat veel interessiële beleggers dan ook denken van oké, okay, nou gaat het er echt komen, nou is, het, nou is het boven tafel zeg maar, dit is niet meer te stoppen. Ja, ja. Dus uh, nou laten we er ook maar eens wat in investeren. En dan kopen ze denk ik alleen de, de leider inderdaad, wat je ziet, bitcoin, want die, ja, de rest weten ze allemaal niet wat dat is. Ja. Maar dat die het is. Dat de bitcoin wat harder gaat dan de rest, denk ik. Ja, maar uh, ja, persoonlijk ben ik er niet zo uh, negatief over hier. Ja, hier een beetje positief eigenlijk, want het ja, ziet het sowieso niet als een Bedreiging voor, voor crypto. en want het, ja, het is zo naar mijn idee ook niet echt een crypto dus. Het hmm. concurreert eigenlijk met de, met de munten van de centrale bank. En, en het noemt zichzelf stablecoin, net een stetter weet je wel. Dat is het is ook het inderdaad... concurreert niet, het is gewoon gebaseerd. Er zit een mandje van, van, van, van fiat, fiatvaluta zit erin gewoon. Dus het is, ja... Het gaat met de waarde op en neer van die valuta, als die allemaal in elkaar klappen. Ja, ik hoor iemand zeggen, het is vooral handig voor mensen die uh, in Venezuela zitten of in, uh, in Zimbabwe. Dan heb je een zwakke fiatmunt. Dan kan je eigenlijk op die manier wat geld in, uh, in, in, in een sterke fiatmunt wegzetten. Ja, een ja. sterke rug. Mm -hmm. Ja, ah, goed. Uh, ja. We zullen zien, het uh, sowieso komt het volgend jaar. Uh, naar verwachting volgend jaar pas op, uh, op de markt. dus uh, hmm. Ja, of ja, als het een beetje gaat vlotten. En trouwens wel uh, die, die zus van uh, Mark Zuckerberg, ik heb het van horen zeggen hoor, ik uh, volg haar verder niet op Facebook, het is dat kort niet eens dat ze bestond, maar die, uh, die schijnt wel eens wat positiefs over crypto uh, gezegd te hebben in het verleden. En die, die weet er wel wat meer over, ze dus heeft bijvoorbeeld ook Bitcoin Cash genoemd, uh, dat ze dat uh, geweldig vindt. Dus uh, ik denk in Huizen Zuckerberg is uh, crypto wel bekend. Hm, uh. mm, oké. Okay. ja. ja. Ja, goed, dan um, gaan we naar de verdere berichten. Ik heb hier een berichtje over D66 en CDA we willen dat Waakhond toezicht gaat houden op het gebruik van algoritmes. <laughs> ja, ja, dat is weer, hebben ze ook weer iets, iets gehoord. Oh jee. Want uh, ja, het is natuurlijk bekend dat die bedrijven als Facebook, die hebben een algoritme... Waarmee ze bepalen wat er op jouw tijdlijn terecht komt. Van, nou, dit is interessant en dit gaat een beetje naar onderen toe. En dit gaat een beetje naar boven. En, en daarmee beweren zij een hele hoop te kunnen sturen. In, de, in jouw politieke voorkeuren ook. Door jouw bepaalde dingen wel te laten zien. En andere dingen niet. Door dat, door dat algoritme te, te, ja, te veranderen. Nou, het algoritme is een beetje breed, ge, breed uh, Begrip, want het zijn eigenlijk gewoon een aantal stappen in een, in een, um, ja, in een, in een manier van de oplossen van een probleem. Ja. Ja, de algoritme is ook, uh, als je een, een auto hebt die automatisch uh, rijdt. De zelfrijdende auto die heeft ook een algoritme daarin zitten. Wat bepaalt of die moet remmen of gas geven of naar links of naar rechts moet enzo. Dus de algoritme is heel breed, het wordt ook wel voor gebruikt. Maar kom komt daar nou vooral met Facebook daarvoor en nou laatst was er ook project Veritas die hadden uh, die hebben wel van die leuke undercover dingen dan sturen ze iemand af op een uh, op een of andere uh, ja, werknemer en die klopt al uit de school en die staat dan al stiekem op de video uh, de, en nou was het van uh, van Google en Google zei nou we hebben de algoritmes veranderd uh, zodat uh, zo'n gevalletje Trump het nooit meer kan gebeuren bij de volgende verkiezingen dus die zaten eigenlijk van de ja wij zitten te, in, de, in, de, in de verkiezingen te, ja, te interfereren, te, te interveneren. En ja. Uh, ja, dan zie je opeens politieke partijen die opeens, oh shit, uh, deze 66 CDA, die hebben waarschijnlijk uh, eenmaal, helemaal geen contacten met de algoritmebouwers. Dus die denken, oh shit, dan gaan wij, zijn wij natuurlijk te Dan gaan al onze, onze berichten, die verdwijnen dan allemaal in het zwarte gat en, uh, dus er moet toezicht op gehouden worden, er moet, er moet een richtlijn komen wat duidelijk is wat mag en wat niet mag. En, uh, ja. en, en, en ja, hier zeggen ze dan wanneer een, een overheid wel of niet de algoritmes mag gebruiken en hoe ver dat mag gaan. En dit is, dit, dat, is, dat is alleen al onzin, want iedereen, iedereen die computer gebruikt, gebruikt algoritmes. Een computer draait gewoon algoritmes. Dus dat is een beetje onzin. En het gaat nu nog over, over het gebruik van de overheid. Uh, maar ik denk dat dat heel snel gaat veranderen in private bedrijven. Die, uh, die moeten uh, ook voorkomen worden dat, uh, ja, dat die te veel informatie af kunnen leiden over, over mensen. Of dat die uh, ja, invloed kunnen uitoefenen. Ja, zijn ze gewoon die... heel bang geworden door invloed van iets wat ze niet begrijpen. Ik, ik, ik zie eigenlijk iets anders. Ik bedoel, kijk, politici als ze iets zeggen, dan, dan laten ze nooit hun werkelijke kaarten zien. Hè? Een beetje vergelijkbaar met poker. Dat denk je ja, dat ze gewoon doen, maar... dan niet, ja. Nee, wat ik eerder denk is van. Uh, ze, ze, ze, bouw, ze willen gewoon een muur bouwen dat alleen maar een paar jongens. Uh, zeg maar, uh, die algoritmes uh, gewoon mogen kunnen gebruiken. En dat het moeilijker uh, toegankelijk wordt voor andere partijen eigenlijk. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, het is een barrier to entry, zeg jij. Jongen. Ja, uh, ja, ja. Uh, ja, je zorgt gewoon dat. Uh... Dat je een soort alleen eerschappij erover hebt. Ja, ik vind het laatste stuk nogal interessant. Algoritmes baseren ze op bestaande data. En zijn door selectie van die data. Gaan voor discriminatie. Ja, dat is wel interessant wat ze hebben. Dus inderdaad als jij een draal netwerk, Dat is dan zo'n zo zelflerend. Uh, Computeralgoritme. Als je dat op de data loslaat. Dan, je, dan gaat hij vaak enorme stereotypen uh, versterken. Hè? Van oh. Uh, uh, ja. Trouw uh, is irrationeel. Yes, bijvoorbeeld, <laughs> ja, bijvoorbeeld, <laughs> uh, ja. een neger, de... van kip en... en uh. <laughs> ja, <laughs> ja kan goed muziek maken en sporten en zo. Dat en, uh, ja, en dat, en dat gaat zelfs zo hard. Dat ze, en, en ook als je bijvoorbeeld een algoritme, zo'n neuraal netwerk gebruikt... om te laten leren van wie krijgt een hypotheek en wie niet... of wie betaalt hoeveel rente op zijn krediet als hij gaat lenen. Ja, dat wordt gelijk enorm racistisch. <laughs> Ja, en ja, daar, daar zijn ze dan ook uh, bang voor. En er daar zijn al een paar voorbeelden van geweest. Ook omdat bepaalde mensen die, die gaan zo'n systeem gamen. Hè? Er was een keer iemand die hadden een, hadden een chatbot on online gezet. Ik weet niet meer welk bedrijf dat was. En dan kon je daar kon je daarmee gaan chatten. En ze hadden het zo gemaakt dat dat ding ook leerde van zijn gesprekspartners. En zijn gesprekspartners. Die, die, die Google AI zeg maar. Ja, dat kan wel dat die bij Google was. Ja. Uh, en bieden Binnen 24 uur stond hij allerlei racistische fascistische dingen te schrijven. Uh, ja, de mensen vinden het natuurlijk heel leuk om zo'n computer te foppen. En, uh, als hij dan toch leert, dan kan je, hem, uh, dan kan je dat uh, net, zo, net zo leuk als een papegaai leren uh, Hitler goed te brengen ofzo. of zo. Uh, ja, fuck te <laughs> zeggen. Ja. Ja, er was zo in Engeland ook zo iemand die had een hond geleerd de hond Hitler goed te brengen en die werd in de vervanging gezet dus daarvoor. Dus, ja. Die YouTube van Het is goed, die beloofd... Ik heb een YouTube-video van gemaakt. Ik kan misschien geen katten altijd leren om aan de brievenbus te klepperen. Bij ons in de wijk waar ik als kind woonde, stond die brievenbus heel laag. Ja. Dus dan had ik die kat uh, met brokjes had ik hem geleerd om uh, te kleppen aan die deur. En dan uh, ging hij overal bij alle huizen, ging hij aan de deuren dat uh, de brievenbussen te kleppen. de <laughs> mensen natuurlijk heel irritant, maar dan stond die kat er zo heel schapachtig te kijken: van van blijven ja. met brokjes? Ja. <laughs> Soms geven mensen dan ook echt eten aan zo'n beest, dus die blijft het dan juist doen. Ja, werkt heel erg versterker. Maar het ja. staat niet behalve discriminatie is het ook een probleem dat ambtenaren moeilijk het advies van een algoritme kunnen negeren. zijn bijvoorbeeld het centrum Indicatiestelling Zorg. Daarvoor hebben algoritmes direct meer macht, of, uh, indirect meer macht. Het is nu vaak voor mensen uh, die onderwerp worden van een fraudeonderzoek niet duidelijk dat een algoritme hen eruit heeft gepikt. Ja, dat, uh, ik kan me niet voorstellen dat, dat ze zich daar nou zo ontzettend zorgen over maken. Maar dat, ja, je ziet natuurlijk wel vaker dat er ontzettend... Ja, het systeem zegt uh, net. Het systeem zegt uh, ja. En, uh, en ja, zo'n zo figuur die daarachter zit, die is dan heel dom. En er zit dan een heel slim algoritme achter. Maar ik denk ik inderdaad dat degene die het algoritme bouwt... Die enorm veel, uh, heel, enorm veel macht heeft. Want eigenlijk eigenlijk alle controle over die... Over die figuren die op die toetsen allemaal overneemt. Ja. Maar ja, ik denk niet dat dat, dat nou is iets is waar ze zich erg zorgen over maken. Behalve als zij geen controle hebben over het algoritme. Dat, uh... Ja. Maar er is ook nog een minister die vindt het eten te goedkoop. Ja. ja, ja want de... salaris waarschijnlijk, dan nee. uh, krijg gewoon gewoon veel salaris. Ik bedoel, uh, ik ken heel veel mensen die vinden het eten juist te duur. Ja, ik, ik zou het idee krijgen dat dat een uitspraak is die niet zo goed gaat vallen bij de mensen. Dus in ieder geval? Nee, uh, uh, hoezo wat? <laughs> over minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit zegt dat hij de met deze krant. Deze krant is toch nee, ja. uh, En ja, het gaat natuurlijk alweer over milieu. Wel, uh, het is zo laag geprijsd dat het milieu te zwaar belast wordt. Voedsel wordt verspild en boeren te weinig verdienen. Dus, uh, uh, ja, als ze zeggen dat het voedsel duurder is, ja, de boeren, zij werkt natuurlijk minister van Landbouw, dus dan de, is het altijd een fan, de overheid is vaak een fan van hoge voedselprijzen, want dan houden ze de boeren aan hun kant. Ja, dat is wel heel belangrijk om de macht te houden. En uh, nou, de overheid gaat jaarlijks honderden miljoenen euro's investeren in die omslag. En die omslag is uh, uh, om een landbouw van de agrarische sector te maken. Ja, ik heb het idee dat als ze zeggen, eten is te goedkoop en ik ga honderden miljoenen euro investeren om het duurder te maken. Dat is eigenlijk het idee. dat dus je belastinggeld wordt dan gebruikt om het duurder te maken. Hmm. En uh, ja de, de, de whipping boy is hiervoor natuurlijk altijd het milieu. Want ja, het milieu wordt gewoon helemaal zwaar belast uh, door, uh, door die, uh, die uh, McDonald's voedsel. En dan moet je hogere eisen stellen aan voedsel voor dierenwelzijn. En dan, uh, ja, dan hoort er ook een hogere vergoeding tegenover te staan. En uh, ja, ik wil niet uitsluiten dat de consument meer gaat betalen. Dat is de prijs voor voedsel dat meer in balans met de omgeving wordt geproduceerd. Daarvan profiteert ja. uiteindelijk iedereen. En het is wel raar dat die maar ik vind die linkse figuren hebben van dat soort, uh, dit soort ideeën. Maar ze zijn ook altijd heel erg voor de armen. Maar ik denk dat de armen niet blij zijn als ze straks alleen nog maar macrobiotische komkommers zijn die dringende duur kosten. Ja. Uh, dat die dan, zien uh, alsof ze bijna verrot zijn. <laughs> Ja, ja. Het bijna niet houdbaar, zeiden Dus uh, ja, ik, uh, Maar ja, dat is de vogel natuurlijk al lang weer gevlogen als dit, uh, als dit zo geregeld is. Ja. En nou ja, als je eenmaal natuur en milieu roept, en, uh, en gif en uh, bestrijdingsmiddelen, nou dan heb uh, je iedereen gelijk om. Dan ja. Maar van, af, het doel, uh, heel veel van het goedkope eten wat in de schappen ligt, komt vaak uh, niet eens uit Nederland. Uh, de is dus meestal uh, wat in Nederland verbouwd wordt, dus voor export. Dus, uh, ja. Er wordt veel geëxporteerd. Ja. Ja. ja. Maar ik denk dat ons voedsel ook duurder wordt dan alle, alle voedsel. zal wel, wel duurder worden. En de export zal ja. wel teruglopen dan, denk ik. Want er zijn. Het partijen, meeste wat ja, je in uh, groenten in de supermarkt ziet liggen, dat komt uit uh, Spanje, Portugal, uh, Oostblok, niet uit Nederland, hè? Ja, dat, ik weet niet hoe dat dan economisch je zou zeggen dat het normaal altijd economisch voordeliger is om uh, tomaten een beetje uit de buurt te halen en niet. Uh, helemaal aan de andere kant van de wereld. Omdat er dan transportkosten bij komen die het veel duur maken. Maar ja, dat, uh, hier zit een belastingverhaal bij dat het toch nog goedkoper maakt om. Uh, om Dezelfde reden en dat, dat dieren. De ook, uit uh, Roemenië te halen. Dezelfde reden dat ook al die, uh, uh, die, die dieren die gaan in uh, de vrachtwagen heel Europa door, weet je wel. Uh, ja. voor dat wordt ja, dan uh, gesubsidieerd, omdat het dan uh, Parma mag heet, ofzo, omdat die vrachtwagen door Parma is Ik met die varkens. Ja, heb je nu de lucht opgesnoven, ja, dan is het nu Parma. In ja, ja, dus de jaren 70 waren, ze, waren we 20% van ons inkomen aan voedsel kwijt. En dat is nu 10 tot 12%. Ja, dat is natuurlijk in, in lijn met de toen, toenemende productiviteit. Je ziet dat bij economieën, dat, dat een sector, vroeger was landbouw ook, 80% van de mensen werkte in de landbouw omdat, het, omdat de productiviteit vrij laag was. Dus, die, dus je had maar een overproductie van 20% waarmee je die, die overige 20% kon, kon voeren. Maar naarmate de landbouw efficiënter werd, kwamen er steeds minder mensen in te werken, terwijl de productieton nog toenam. En dat zie je nou, ik wel doorgezet sinds de jaren 70, omdat, dat je nu een kleiner percentage van je inkomen aan voedsel uitgeeft. Eigenlijk is die sector, de meer efficiënte, efficiënter worden van de landbouwsector, dat heeft er voor gezorgd, prijzen wat verder omlaag zijn gegaan. Ja, ja. Ik, heb, uh, ik kom net uit Oostenrijk, en als je daar gewoon een winkel uh, Binnenloopt. Er wordt er gewoon geadverteerd met, uh, dat dit bepaalde groen dus uit Nederland komt. Er mm. staat van uh, Holland, of in Duits, uh, staat erop. En, uh, ja, het is bijna een soort merk als het uit Holland komt. Uh, want het is gewoon een filmische tomatenwedst geweest. Ja. Ik weet, de tomaten hebben we wel eens helemaal gebruikt in Duitsland. Ik weet dat wij uh, in. Uh, in uh, ik plukte heel lang tomaten. En dan gingen die tomaten naar Duitsland toe. Maar op een gegeven moment uh, werden die niet meer op grond verbouwd. Maar die werden verbouwd op steenwol. Met allerlei uh, voedsel werd er dan bijgeknald. Uh, ja. Via slangetjes. En uh, voet ja, er werd er een beetje kopersulfaat aan toegevoegd. En een beetje van, uh, nou ja. Er werden allemaal dingen in het water. Ik dacht water. dat alleen maar in de zafdrukbranche de uh, gebeuren. Nee, heel... het is gewoon echt in brouwen. Die, die staat staan op steenwol, okay. dus er zit helemaal geen voedsel in. Heb je twee grote bakken. Ja, ik weet niet of het nou nog steeds zo werkt. Maar heb je twee grote bakken met water. En, die, en een pompsysteem die dat dan, dan door de kas heen pompt. die met druppelaars op die steenwol. En dan in die bakken moet je zakken met ja, een soort kunstmetachtige dingen gooien. Maar ook allerlei kleine beetjes van dit en een klein beetje van dat. Maar, en dan komen ze meten van, de, ja, van een of ander bedrijf. En die tomaten of alles erin zitten. En dan zeggen ze oh, er moet een beetje meer van dit bij. Of een beetje meer van dat. En dat wordt dan langzamer geoptimaliseerd. Maar... Het punt is dat, dat op een gegeven moment werden dat waterballonnen genoemd. Dat de smaak die er niet meer. Het, zaag, het zag er allemaal wel goed uit. De productie was hoog en de prijs laag. Maar er spaakte nergens meer naar. En dat kan wel me goed voorstellen als je op steenwol groeit. Ja, je kan wel denken dat je alles in die bakken gooit. Maar in de praktijk zijn er toch een paar dingetjes die missen. Die wel in de gewone grond zitten. Die dat ding extra smaak geven. Nou, de zonlicht is ook belangrijk natuurlijk. Heb je de tomaat. Nou. Nee. En, uh, uh, ja, maar hij zal ongetwijfeld een heleboel chemicaliën uit de grond halen. En uh, een tomatenplant. En uh, ja, als je dan alleen maar steenbol is. Tja, dan, dan is het echt alleen maar wat in het water zit. Uh -huh. Maar uh, ja, toen hebben ze een hele marketingcampagne moeten doen om de Duitsers weer een beetje terug te winnen voor, uh, uh -huh. ja, voor de Nederlandse tomaat. Oh. Maar over het algemeen, inderdaad, ik weet dat melkpoeder in China, dat Nederlandse melkpoeder, dat is een, heeft een hele hoge, goede merknaam. Want uh, <laughs> uh, ja, het, is, uh, uh, het is daar zo vaak misgegaan met vergif. Dat, uh, dat ze liever hun baby's Nederlands melkpoeder geven. Ja. Maar we hebben nog meer uh, voedselgerelateerde berichten. Um, ik heb hier een berichtje. Voedsel in 10 jaar tijd 14,5% duurder geworden. Ja, dus dat is uh, apart dat, inderdaad dat het aandeel van je inkomen voor voedsel is van 20 naar 10 tot 12% gegaan. Maar het voedsel is toch nog duurder geworden. Wel, in het vorige artikel stond het voedsel is enorm goedkoop geworden. Maar dat is alleen als je het relateert aan, aan, het, uh, uh, ja, aan de hoeveelheid uh, inkomen. Dus kennelijk zijn de inkomens toch nog behoorlijk gegroeid. In fiat geld in ieder geval. Dus het is altijd een beetje moeilijk om daar de verhoudingen dan uit te halen. Maar kennelijk is je inkomen is harder gegroeid dan de prijs van het voedsel. Zodat de aandeel van het voedsel in jouw inkomen toch omlaag is gegaan. Hmm. Ja, het, het, het, het, het aan de andere kant dat de boodschappenmandje waren meestal de de berekenen. Dat is toch ook een groot uh, mysterie wat er eigenlijk allemaal in zit. Ik bedoel, ja, daar ja. zit natuurlijk een heleboel trucken bij. Wat ze, uh, ja, dat is, dat, dit komt, getal komt van het CBS, maar er zitten allerlei wat ze dan noemen, hedonische aanpassingen noemen. En die ja. hedonische aanpassingen, dat is een manier om... Om uh, te zeggen bijvoorbeeld van ja, deze tomaten is wel twee keer zo duur, maar hij is drie keer zo lekker. Dus eigenlijk is die toch nog goedkoper geworden. En dat is een, dat is een uh, hele, hele tricky uh, manier. En ze kunnen ook, ook wat ze wel zeggen, is substitutie. Dus dat zijn kwaliteitsaanpassingen doen ze wel. Eens, substitutie doen ze wel. Eens ook. Dan zeggen ze van ja, biefstuk is nou zo duur geworden dat mensen meer kip zijn gaan eten. Dus. Vervangen we ons stuk in het mandje door kip. Dus dan wordt er steeds goedkopere rommel in het mandje gegooid. Omdat mensen die du duurder spullen niet meer kunnen betalen. Maar dat is in feite toch. Zijn de prijzen van voedsel omhoog gegaan? Alleen dat wordt dan verbloemd door het feit dat mensen maar hebben maar per inkomen. Dus die gaan dan noodgedwongen goedkopere dingen kopen. En dan rekenen ze dan niet als, als uh, inflatie. Want dan zeggen ze: nee, mensen. Bie... En het, de vraag is daarbij altijd van: ja, waarom zijn. Uh, mensen overgestapt van naar iets goedkoper. En dan kan je als, je, als ze dan zeggen, omdat ze het niet kunnen betalen, dan is het inflatie eigenlijk. Maar als ze zeggen, ja, omdat ze gewoon, uh, het is de laatste trend om insecten te eten in plaats van biefstuk. Mm. Dan, heb je, dan heb je daar een punt. Dat, nee, het is een keuze van de mensen. Zeg maar. het is, ze rijden in een baksfiets niet omdat ze een auto niet kunnen betalen, maar omdat ze milieubewust zijn geworden. En dan kun je zeggen van ja, in het, in het enige geval, als ze noodgedwongen zijn gaan doen, dan is het gewoon door inflatie, omdat de, eh, auto's en benzine te duur zijn geworden, dat ze in een bakfiets rijden of dat ze insecten eten. In het andere geval, als het een bewuste keuze is om het milieu te sparen, en bla, bla bla, dan is het eigenlijk geen inflatie. Dan, uh, dan moet je inderdaad zeggen, van, nou dan moet je het, het mandje maar veranderen. Hm. Dus ik denk dat, dat dat is de trend, dat je dat altijd voorstelt als een keuze van mensen. Ja. Mensen die, die, die, die het worden steeds meer vegetariërs, dus ze eten gewoon geen vlees meer. Dus dan kan je al die vlees uit het mandje gooien en dan is er weer een hoop inflatie verdwenen. Is het eigenlijk een soort propaganda tool geworden voor uh, kabinetsbeleid of ofzo? Uh? Er ja, zit natuurlijk ook een heleboel vast aan de inflatie. Hè? Ja, je moet de inflatie niet te hoog laten lijken. Want dan, ja, dan uh, kunnen mensen het idee krijgen dat hun fiat geld niet helemaal zeker is. En dan, uh, dan raken ze een belangrijk speeltje kwijt. Dus. En, en dan, ik denk ook dat er een aantal dingen geïndexeerd worden aan de inflatiecijfers. Dus huur en, uh, en AOW's en wat uh, dat soort dingen. Dus ja, dan, dan kost dan ook een hoop meer geld. Dus je moet ten alle tijden blijven weren dat er geen inflatie is. Alleen, ja, dit, nou is het ook moeilijk te verbloemen. Want eh, natuurlijk, vooral afgelopen jaar is de BTW enorm omhoog gegaan. Dus afgelopen mei was nagenoeg de grootste prijsstijging in 10 jaar tijd te zien. Dus heel veel van die prijsstijging zit wel in, de, in die laatste BTW-verhoging. Ja, BTW ah, we gingen ah, toch op... allemaal vooruit, financieel. Uh, heb jij er wat van gemerkt? Uh. Uh, ja, ik ging wel vooruit, maar niet, <laughs> niet, uh, niet vanwege de be minder belastingen. Ja. Ik zeg, nee, dat klopt ook. Ik zag al een bericht voorbij komen over vandaag dat, uh, dat onder Rutte uh, belastingen uh, is toegenomen. Ja, want moet, uh, hij liep te, te, te roepen van uh, we gaan financieel uh, op, het, op het loonstrookje op vooruit. Ik, ik heb er niks van gemerkt. Dus, uh... Nou ja, het kan uh, misschien op het loonstrookje dan nog zo zijn. Maar ja, als je de btw omhoog doet en je gooit voedsel in het hogere tarief. Uh, ja, je moet voor moet je 16% neer, meer neertellen. Wat maakt er dan uit dat je loonstrookje omhoog gaat? Ja, voor als je, als je een je hoger loonstrookje hebt, dan is het niet zo voedsel niet zo'n groot gedeelte van je uitgaven. Maar voor iemand die het wat minder heeft, die, die zegt ja, het maakt niks uit wat er op een loonstrookje staat als het, als het met 16% omhoog gaat, de prijs in van voedsel. Ja. wat zou ja. Maar ja, goed. Uh, ja, we hebben nog uh, veel meer berichten. Dus ik uh, scroll alvast naar het volgende. Um, ja, de roklengte van de minister. Uh, zorgt voor uh, verhitte reacties. <laughs> Is het over een minister uit Saudi-Arabië of zo? Of, uh... Ja, ik zou het zeggen. <laughs> Het gaat over het ministerie van Sociale Zaken. Oh, Nederland. Om... Ja, Nederland. Ja, Nederland. Oh, okay. Over de, de ingang. Of, uh, uh, de omgang met warmte op het werk. Suggestie dat blote benen op de werkvloer alleen geoorloofd zijn... ...als er rekening wordt gehouden met de roklengte en de conditie van de benen. Schiet vooral vrouwen in het verkeerde keelgat. <laughs> Ik sta er ook wel een beetje van te kijken dat ze bij het uh, ministerie van Sociale Zaken, dat ze ook zo, zo, zoiets naar buiten knallen. Of uh, ja, ik weet niet of het officieel gezegd is, dat iemand een beetje zat er grap op de gang. Maar uh, nee, nee, het staat inderdaad. Uh, ja, het is inderdaad een tweet van het officiële ministerie van de uh, SVZV. ZW, de dagen worden warmer en de zomer staat weer voor de deur. Heel lekker als je vrij bent, maar hoe ga je hiermee om tijdens de werktijd? Lees het magazine werken in extreme temperaturen. Dat is natuurlijk een ieder een global warming uh, toestand, uh, promotie. Maar uh, dat staat hier op, uh, de kwestie op warme dagen, rok of blote benen. Een panty is volgens het artikel zeker niet verplicht, maar hangt volgens de etiketten samen met de roklente en de conditie van de benen valt, valt de rok op de knie dan vinden we verzorgde blote benen geen probleem, zo luidt het oordeel <laughs> dus uh, ja, t, uh, ik kan me voorstellen dat, dat uh, vrouwelijke twitteraars willen weten of de tweet serieus is bedoeld of vragen zich af waar het ministerie zich mee vermoeit <laughs> ja, ja ja, ja met, met iemand die zegt, het enige wat die benen moeten verzorgen is een goede dienstverlening voor de burger. <laughs> ja, dat zijn maar die mensen die zijn op te daar en die denken ja, dat, ze, dat, ze, dat ze de burger diensten verleden. Ja. ja, maar er is nog veel meer gaande. De sigaretten op het terras, je moet eraan gaan geloven. Ja, het is sowieso al in, in Californië zo, hè, of in San Francisco geloof ik. Maar uh, het komt ook dichter bij huis. We hebben het over uh, zwollen. Daar yeah. mogen op de terrassen niet, uh, niet meer gerookt worden. Nou, GroenLinks. En, uh, ja, dat, uh, GroenLinks in zwolle wil dat alle heaters op terrassen worden verboden. Mensen moeten maar een deken of een extra trui meenemen. Ook wil de partij een verbod voor terrasbezoekers. Dus uh, alles wat vuur. dat <laughs> soort of global warming dingen bestrijden. Door <laughs> alles wat, uh, wat vuur, met vuur te maken heeft uh, lijkt. Uh, of, sorry. Rook hè, rook is natuurlijk al niet. Maar leest. Ja, rook is uh, vuur is warm, fout. Ja. CO2 uitstoot hè natuurlijk al die die sigarettenrook. Nee, dan moet je natuurlijk de gezondheid voor naar de andere terrasbezoekers met hun gezondheid kampen. Maar het is natuurlijk, het, ja, het gaat helemaal nergens meer over. Als je, uh, dat zijn natuurlijk niet dingen die, uh, die je gezondheid meer beïnvloeden als je een, een beetje een vleugje, sigarettenrook, opvangt van de buren. Want, uh, ja. Ja, dat zijn gewoon die, die mensen die gewoon helemaal door het lint gaan op iets. En die blijven door het lint gaan tot gewoon alle rokers aan de hoogste boom zijn opgeknoopt, denk ik. Ja. En dan, dan nog zullen ze doorlijven houden. Dat is gewoon, ja, het zit gewoon een momentum in. Ik Heb ze meegemaakt in, uh, in Utrecht in de stessum van de LP's dat? Want, uh, dan was je bij zo'n debat en dan. Uh... Stond die, zat die achterban van uh, GroenLinks in de zaal gewoon te schreeuwen wanneer anderen aan het woord waren. Gewoon echt hysterisch, hè? Ja. Hij van uh, ja, ik eis schone lucht en uh, het gingen mijn auto's of zo, weet je wel. Hm. Ja, dat is, dat is uh, de achterban, nou, tenminste een deel van de achterban van GroenLinks. Ik, weet, ik denk niet dat ze allemaal zo zijn, maar uh, er zitten er een paar, uh, paar gekkies tussen. Ja, uh, ze halen zich van alles in hun hoofd en een enorme fixatie erop. En, uh, ja, een beetje autistisch doet het uh, overkomen. Maar staat ook zo, en de paternalistisch, natuurlijk, dat staat ook, maar misschien moeten we, moeten we wel nadenken of we niet te lang buiten zitten. <laughs> dat is ook zo, ja, uh, we zijn aan het nadenken en jij gaat verbieden. Waarom zou ik überhaupt moeten nadenken als jij iets gaat verbieden? Daar moet ik niet meer over na te denken. Tot, uh, dan moet ik het enige nadenken. Is, wil ik kogel door mijn kop of niet? Dat is waar je over na moet denken. Dat wil ik dan niet. Nou, dan uh, geen terras verwarmen. Ja. Dat hebben ze überhaupt over het terras te zeggen. Het is andermans bezit, toch? Ja. ja, maar dat is natuurlijk al lang overboord gegaan. Met allerlei reguleringen over hoe jij je woningje mag bouwen. En hoe het eruit moet zien. En, en, en wat je mag verkopen in je winkel. En uh, ja, het is. Uh, andermans bezit is. Uh, mensen die een vergunning vragen over een huis bouwen. Nou, ja, dat is belachelijk wat ze allemaal. Uh, waar ze zich allemaal niet mee bemoeien. Dan denk je van ja, het is mm. toch mijn grond en mijn, uh, mijn spullen waar ik een huis mee bouw. Mm, nee, dat. Uh, de trein hebben we al lang verlaten. Dus het, het verbaast me niet dat ze, dat ze terrasverwarmers willen verbieden. Ja. Ook ja, ik neem aan dat ze dat dan voor uh, je, energie doen of zo. Of, uh, maar je kan natuurlijk zeggen, nou, maak er elektrische terrasverwarmers van. He? In plaats van gas. En dan uh, heeft het zero uitstoot. Volgens uh, GroenLinks. die kan je vast wel een groenlinks maken dat uh, als je een elektrische terrasverwarmer heeft, dat die geen uitstoot kent. Dus uh, ja, dan... Uh, dan, dan, dan uiteindelijk uit de Oost-Europese kolencentrales. dat <laughs> ja, alle, ja. alles geschoten. <laughs> dat was met die Tesla ook al zo. Dus, uh, <laughs> ik heb even zitten kijken van, ja, moeten de Zwolle naar de vrezen. Uh, dat, dat, er, ja, dat, dat ze geen peukje meer kunnen roken. Want het is nog maar een voorstel van GroenLinks. Dan hmm. heb ik even gekeken hoeveel zetels GroenLinks heeft in, uh, in Zwolle. Uh, op dit moment uh, net zoveel als de andere grootste partij van Zwolle, namelijk zeven zetels. Dus de ChristenUnie is, uh, die heeft ook zeven zetels. En, uh, mm. Daarna komt een lokale Zwolle partij met zes zetels, de VVD met vijf. En dan gaat het alleen maar verder naar beneden, CDA vier en uh, ja, et cetera, Ja, dat is best wel, uh, best wel groot hier. Ja. Mm. Boersma maar pareren. Dus als ik om 1 uur s'nachts op het tras wil zitten is Zwolle, moet ik een extra trui meenemen of moet ik naar huis als het daar goed ligt? Ja, en ik denk uh, van de christenen, die zullen die, uh, die, die barsvliegen ook weinig uh, sympathie krijgen natuurlijk. Hè? Ja. Ik denk dat je maar bezig kroeg kan gaan openen in zonnen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal hele lastige dingen voor een ondernemer. Als jij een onderneming begint, je denkt nou, ik kan hier wel een kroeg beginnen, want uh, nou, ik denk dat ik zoveel mensen kan trekken en er is een leuke locatie en een terrasje en in de zomer willen er vast mensen buiten zitten en uh, hoe lang is het seizoen dan? Zo lang? Nou, dat kan ik wistgevend maken. En dan komt er zo een piepo voorbij zetten die zegt transformers verboden. Boom, dan valt de helft van je seizoen weg. Eh... Uh... Ja, en is dus valt je hele business case in het water. Al je investeringen kan je door het toilet spoelen. Ja. Zo wordt de horeca dan de, de nek omgedaan. Hè? Maar uh, ja, ik heb nog meer berichten. Ik heb hier nog een bericht over scanauto's. Want ja, de overheid die weet wel hoe die aan de doek moet komen. Want het uh, levert de gemeente miljoenen op. Wat is dat voor iets mm -hmm. wonderbaarlijks, de scanauto? Ja, Het is een auto met een uh, enorm berg camera's bovenop die je in het rond kijkt. En dan rij je daarmee door de straat. En dan kan je extra parkeerboetes innen. Oké. Okay. Oh, dus jij gaat namens de overheid uh, spioneren? Ja, nou, uh, ja, jij niet. De gemeente die doet dat. De gemeente oh, oké, oké. Het deed een beetje voorkomen als dat een auto was die iedereen kon kopen ofzo, of zo. Uh, nee, nee, nee. nee. Oké, okay. het is een auto, een speciale auto van de gemeente? Ja, het is een handhavingauto die de grote camera bovenop gebakken. En die, uh, die rijdt door de straat heen en die, deelt, die kentekent en deelt boetes uit. Dat is het alweer. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat gaat heel efficiënt, dus je ruwst ermee door die. Je hoeft niet meer bonnetje onder iemand zijn ruit te doen of zo. Je rijdt er gewoon door de straat mee en boem, boem, boem, boem. Je hebt een aantal mensen die, die, uh, die zijn door hun parkeergeld, hun uh, parkeermeter is afgelopen. En dan, uh, ja, dan kan je die gelijk allemaal een boete sturen. En dat, maar wat mij vooral opvoedt, levert gemeente miljoenen op. Dus je, je, zelfs als je het niet wist dan. Dan moet je nou wel doorhebben dat de journalisten schrijven vanuit het oogpunt van de heersers. Dus het levert dingen op. Het staat niet, scan kost, kost burgers miljoenen. Dat had, zou had de titel ook kunnen zeggen. Scan kost burgers miljoenen. Ja, want maar, die auto moet natuurlijk ook wel weer gemaakt worden. En dat is natuurlijk ook weer, uh, je weet hoe dat gaat hè? met de projecten, toch? Ja, afgezien daarvan. Maar dus het heeft auto... De, de, de miljoenen gekost om dat ding uh, te krijgen. Terwijl ja, de, de markt het veel goedkoper kunnen doen. Maar... Uh... Weet je wel, ah, dit hebben ze ongetwijfeld uitbesteed, maar ja, dat is toch wel. Ja, maar goed, aan, dat, dat, dat komt allemaal veel te duur. Dat uh, wordt dat altijd, ja. altijd veel te duur, toch? Ja, dat is de dat, overheid, ja, die, Dus moet dan moeten miljarden aan boetes uh, weer uh, geïnd worden om die auto weer te kunnen betalen. Ja, maar denk ik denk dat je dat de vrij snel uit hebt, want die boetes zijn zo hoog dat. Tot... Dat weet ik, um, ja, dat dat, dat, dat ik ook niet weten. Maar wat, waar het mij vooral om ging is dat het, dat, het, dat het wordt gepresenteerd als scanauto levert gemeente miljoenen op. In plaats van scanauto kost onderdanen miljoenen. En misschien wel meer dan miljoenen want ze moeten ook die auto nog betalen. Maar ze moeten ook, die, ook al die boetes betalen. Uh, dus um, ja, het is, uh, het is duidelijk dat de journalistiek die, die staat in de schoenen van de heerser. Die denkt heel erg met de heerser mee. Je voelt heel erg met, uh, met de inkomsten en uitgaven van de heerser. Daar zijn ze heel erg mee verbonden. Dat ziet het eigenlijk als hun, hun inkomsten en uitgaven. Ja, ik had al een, ik noemde net al even een overheidsproject dat uit de klauwen loopt. Uh, hier hebben we nog eentje: een Nederlandse politie uh, liet voor uh, 400.000 euro uh, onnodige 112-app ontwikkelen. Een app waarmee je naar 112 kan bellen of zo? <laughs> oh my god. <laughs> ja, het is. Uh, en die zou dan gelijk je locatie doorgeven, dat was het geloof ik zo. Dus begin 2018 koos minister van Veiligheid en Justitie. Of was het nou Justitie en Veiligheid? Uh, oh ja. dus, duur, dus die dure naamsverandering. Voor invoering van Advanced Mobile Location, oftewel AML voor 1 en 2. De ontwikkeling van de 1 en 2 app was toen net begonnen met aml gegeven smartphones, automatisch locatiegegevens door als het alarmnummer bellen. Deze techniek is inmiddels ingevoerd waardoor de 112-app grotendeels overbodig is geworden. <laughs> dus uh, ja, dat was al. Dus die, die, uh, die techniek is eigenlijk weer standaard geworden. Uh, dus die, die is er ja, dan gewoon ingerold. Maar dan hebben ze eigenlijk een die app die uh, laat ontwikkelen, een 112-app die nou helemaal nutloos is. Mm -hmm. Eigenlijk dat er wel daarna weer een, een berichtje binnenkomt. Dat ze, ...dat ze er ook nog een of andere foto bij gooien zo. Ze <laughs> hebben de, de functionaliteit aan toegevoegd... ...om hem toch weer relevant uh, te maken. ja kun je kan je foto's uploaden? <laughs> ja, de politie kijkt nu of er functionaliteit... ...zoals chat en foto of video aan de app... ...komen worden toegevoegd. Volgens jaar waarschijnlijk mogelijk een nieuwe versie. En dat is misschien wat eerder... Hoor, ...als ik zie hier... Nederlandse politie voorziet burgernet app van foto en gps. Dus dan, dus, ja, dan kan je... Ik like een fotootje doorsturen. Hè? En over 112 gesproken. Zoal lachen wat. U uh, bij afgelopen Wat was eergisteren of zo. Gisteren ging er overal alarm af. Rrr, rrr, op zijn telefoon. Ja, want ja. de 112 deed niet meer. Dus overal kreeg je uh, uh, alarmnummers. Want dat was een KPN-storing of zo. En uh, ja, ik moest er wel lachen wat. In er is een film gemaakt, de purge. Die gaat erover dat er een bepaalde dag zouden de hulpdiensten niet meer bereikbaar zijn. En dan zie je, wat de, in die film gaan mensen alleen maar huis barricaderen. Want dan zou, alles, zou, zou iedereen aan het moorden slaan. Uh, wat alles was toegestaan. omdat de politie er niet meer was om je veilig te houden. En dan krijg je, ik heb de film niet gezien hoor, ik heb alleen de trailer gezien. Maar dat was allemaal. Ja, ik moest ze rolluiken en munitie verzamelen, ja, want het, het zou chaos worden zonde, als de, de hulpdiensten er niet meer waren. En, Dat is een of ofzo. En ik, ik had ja. het gezien en ik denk oh my god, nou, ik ga deze film niet kijken. Sorry. Nee, het is een pure propaganda allemaal natuurlijk. Maar dan moest ik ook allemaal gaan toen, toen de hulpdiensten buiten weg en ik, oh jee, daar heb je de, de, dus en de, de energisten en die het de... Die de nu de Badlands rijden met hun, met hun buggies en, en, en alhoog vlammenwerpers in, in, in het leer en zo. Van <laughs> die, die zwepen en, en die tattoos en, uh, en uh, piercings door de neus heen. Maar toen ik naar huis fietsen was het toch opmerkelijk rustig weer. <laughs> Geen Mad Max tegengekomen. Nee, nee. Geen Tina Turner met een ooglopje. Nee. Nee, dat nee. zou je wel verwachten. Als, als je de purse had gezien, dan uh, dacht je: Oh, mijn god, 1 in 2 Want nou, nou, breekt er toch een chaos uit? Nee, jullie noemen net nog die, uh, die locatie dan, hè, dat ze die locatiegegevens doorgeven. Maar het is wel een beetje een probleem als je dan in een flat woont, weet je wel, van 12 verdiepingen hoog. Ja, de politie ja, wil we je goed. locatie, maar uh, welke verdieping, hè? Ja. ja, ik heb zelf ook in mijn flat met een mes. Uh, yeah. Ja, ja. Weet je ja. niet waar dat is, so. welke verdieping. En ik heb het dus inderdaad wel eens gehad dat ik een keer de politie moet bellen voor iets wat er in de flat gebeurde. En ja, toen uh, merkte ik al meteen dat ze, daar konden ze niet mee omgaan met die informatie, want ja, uh, want hun, hun denken dan vanuit voordeur, maar uh, bij een flat is dan één voordeur. Ik zeg, ja, die zitten daar en op jullie uh, apparaat is dat... Uh, dat nummer, maar in werkelijkheid is dat nummer, dus we moesten het helemaal uitleggen dat kan bij hun niet helemaal het kwartje vinden Ja, je weet dat ze verplicht een IQ van 70 uur hebben ofzo. Dus ja, best uh, uh, uh, <laughs> slim genoeg om uh, orders op te volgen, maar uh, nou, ja. <laughs> niet, niet na te denken. <laughs> over. Uh, ja, uh, <laughs> ja, maar goed, um, uh, voor uh, één ochtend een echte hulpagent. Ik denk, ik denk dat die, die jonge lui die kunnen wel beter omgaan met dat soort uh, dingen natuurlijk. Daar uh, kan de politie nog wat van leren. Maar ik denk ja. dat dit een andere bedoeling heeft. Hè? Dit is wel op open handen. Hè? Dus leerlingen uit groep 7, 8 basisschool, de Clipper, mochten in zes groepjes op pad met wijkagenten. City stewards en handhavers. Die door leren kinderen wat er speelt in hun wijk, En maakten zich een uh, leuke, laagdrempelige manier kennis met de wijkagent en collega's. De wijkagent Fijen Noord. Dus dat is, uh, ja, is gewoon uh, uh, het, uh, met het gezag uh, in aanraking brengen. En ik hoorde dat laatst ook al. Een collega van mij die zei, ja, uh, zijn zoontje, die zit ook wel ergens in de basisschool, die gaat op excursie naar een gevangenis. En ik had dat ook al eerder gehoord van een collega's collega had, zijn kinderen ook naar de gevangenis gehad. Dus dat, dat is eigenlijk ook zo'n impliciet regement. Van, uh, oké, okay, kijk, hier kom je dus terecht als je ons niet gehoorzaamt. Is dat duidelijk? Zijn er voor de rest nog vragen? <laughs> nou, sommige uh, kinderen, ja sommige kinderen zullen misschien zeggen, zeker uit een achterstandswijk, van, oh, dit is veel beter dan waar ik nu zit. <laughs> nee. Ik heb dat meegemaakt. Vroeger, heel eh, lang geleden, heb ik in een jeugdfoonis gewerkt en ik moest daar de, de bestellingen doen, weet je wel, van de, de voedsel. En, en, en toen en dan heb je wel zo'n stagiair, die heb je dan uh, gevangenis, die mag dan bij jou uh, uh, mee, ja, meehelpen. Hij uh, vertelt dan: van ah, ik mag binnenkort mag ik weer, uh, ben ik klaar, weet je wel. En dan uh, hoop ik in een restaurant te gaan werken of iets anders. En dan even later zie je, dan hoor je dan weer dat hij de fouten is gegaan. En dat hij weer terug in de, vang in de jeugdgevangenis zit. En dan had ik het met zo'n uh, zo zo psycholoog die daar werkte, had ik het erover. Ik, die zegt zo: van ja, waarom gaan die jongens altijd de fouten in? En ik had ze zo: van ja, kijk. Die, die, jongen, dit hier, die, die wereld waar ze in leven met jeugdgevangen is, waar ze een Xbox hebben, en uh, hoe het, een breedbeeld tv en uh, veel beter eten. Ja, thuis is het veel minder voor hen, weet je wel? Ja, Snap ik denk dat, dat dat nou eerder is. Ja. Ja, als je ziet wat voor jongelen uit zijn, ze zijn niet uit uh, betere gezinnen. Ja, dan heb je wel een Xbox, maar je zit wel gevangen. Je willen uh, ja. ze ook af en toe wel een vriendinnetje willen hebben en dat, dat heb je dan toch niet daar. Ik denk niet dat dat uh, inbegrepen is. En nog. Ja, nee, ik kan me wel voorstellen dat als je echt helemaal aan de grond zit, qua ja. eten en zo, dan, uh, ja, dan, dan, maar dan moet je in Nederland ook wel redelijk ver gaan. Moet je, ik denk niet dat als je een steen eruit gooit, dat je dan naar de woning komt. Nee, het zijn nog vaak jonge lui die voor diefstallen en uh, oh, die, die jongen die Sorry. met mij mee liep in, de, in uh, waar, waar ik werkte, die, uh, die zat voor uh, cocaïnehandel. Hmm. Dat was vijftien uh, of zo. Ja. Ja, maar goed, ja, we hadden het hier uh, zo net dan over uh, ja, dat de jongeren met de politie mee, uh, meelopen. Maar uh, uh, dat volgende berichtje komt er ook wel een beetje in de buurt, hè? Het hoogste van de kiesgerechtigde leeftijd. Omdat uh, om de jongeren op uh, jonge leeftijd gevoelig te maken voor het democratische proces. Ze dus, uh, ja. mogen ze al vanaf uh, kleuterschool uh, gaan Het <laughs> ja, wil dan verlagen van de 18 naar 16 jaar. Okay. Maar uh, ja, de, de, het verhaal is dan, de beslissingen die nu worden genomen hebben straks invloed op hun leven. Bovendien zijn jongeren de toekomstige dragers van de democratie. Dus uh, ja, je kan ze best misschien met zes of zo. Of, uh, ja, hoe irrationeel wil je mensen hebben als ze de stembus inraden en beïnvloedbaar? Ja, Gewoon als ze meteen geboren worden of zo. Nee, ze moeten wel eerst naar die staatsvol geweest zijn. En dan uh, flink bang gemaakt zijn voor global warming. En dan kan je ze laten ja, stemmen. Ja, ja. Zeg maar, maar iedereen die de de algemeen... met de klimaatmars meeloopt, die mag stemmen. Ja, ja, ja die mag stemmen, ja. <laughs> Iedereen die een gevoel ergens over heeft, die mag stemmen. <laughs> ja, dus uh, het is een beetje triest waar dit soort dingen, um, ja, over het algemeen, uh, ja, zijn jongere mensen die zijn, ja, die, die denken, denken gewoon niet zo goed over dingen na. Die, die hebben natuurlijk ook nog nooit gewerkt of belasting betaald, dus die, die weten ook helemaal niet hoe dat zit, dus... Uh, ja, die stemmen over het algemeen links. Van een overheid die zegt: ja, van ons krijg je worden al je studieleningen terugbetaald, zoals we nou in Amerika voorstellen. Oh ja, dat uh, klinkt wel leuk. Laat ik daar maar op stemmen dat lijkt wel prima. Of uh, ja, wij gaan uh, uh, 60 miljard euro uit de economie trekken... om het milieu te helpen... en dat uh, dieren fijn leven hebben. Je, oh, ja, ik heb ook een huisdier. Nou, uh, ja, dat is een goede zaak. Dat, dat, er, dat er gewoon een heleboel mensen doodgaan... als je dus ook... Uh, centrale plan-economie... toestanden gaat doen. Dat, ja, dat hebben ze allemaal niet door. Dus ja, het is een, uh, het is een verhoging van de irrationaliteit... Uh, in het uh, kiesbestand. En daar... Ja, over het algemeen, ja, veel linkse partijen zijn daarvoor. Dus in de Verenigde Staten zie je dat natuurlijk heel erg met de immigranten. De immigranten uit vooral veel, uh, ja, veel uh, mensen die uit Venezuela vluchten of zo. Die toch uh, nogal links zijn, ondanks dat ze daar geproefd hebben dat het niet werkt. Die, uh, ja, die dan naar de VS toe gaan. Dat is over het algemeen is dat een, uh, een winstpakketje voor de Democraten. Dus die Democraten die zitten heel erg. Uh, te pushen dat die grenzen openkomen en dat het schandalig is als je daar uh, barrières opwerkt. Op, opwerpt. Want ja, voor hun electoraat is dat gewoon uh, gunstig om die binnen te halen. En, en het is eigenlijk net zoals ze hebben natuurlijk alle oh, zwart, daar hebben ze al, de democraten daar. En, en die zwarte lopen toch niet weg, dus dan kan je net zo goed de hoop uh, arme latino's te binnenhalen. Dan krijg je daar alleen maar meer bij, wow. want... Uh, ja, die, die, die, die raakt ze nooit kwijt. Want ze gaan niet naar de democraten over. Je hoeft alleen maar te zeggen, de democraten zijn een stel racisten. Nou, dan, dan, dan, dan ben je daar wel vanaf. Dus, ja, dat uh, is wel een beetje raar. Want dan hebben we vaak die, die, die muren of de hekwerken eigenlijk zijn het. Ze zijn voornamelijk door de democraten gebouwd. Uh. Ja, nee, in het verleden was ja. dat... Uh, was dat nou, uh, is in ieder geval voor je... gepleit ook. Hillary Clinton heeft ervoor gepleit. Obama's hebben er allemaal voor gepleit. Maar uh, ja, nog redelijk uh, transparant. Het kan nogal redelijk doorheen komen, geloof ik. Maar nu opeens is het. Uh, ja, en ik denk dat. dat uh, ja, als je kijkt naar. Uh, ja, in Europa zie je dat natuurlijk ook dat vooral veel rechtse mensen. Die hebben een probleem met. Ja, een, uh, ja, veel mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt erbij halen van buiten. Want dan krijg je enorme loondruk erop ook. Op de, aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En. En, uh, en als jij een hele dikke baan hebt, dan, dan zal het je niet zoveel uitmaken. Want je hebt geen geen concurrentie te vrezen van een of andere Oost-Europeaan of een, een, een Noord-Afrikaan of zo. Maar als jij ja, niet zo'n hoog productieve baan hebt, dan, dan is het wel directe concurrentie. concurrentie. Daarom zie je vooral aan de rechterkant zie je nog wat afkeer tegen immigratie, denk ik. Ik denk dat dat de achterliggende economische reden is daarvoor je. Net zoals in, in, in de, de Democraten in Californië die in een of andere dikke villa wonen... En, eh, ...en zes Mexicanen hebben lopen om de was te strijken... ...en het huishouden te doen en de nennies om voor de kinderen te zorgen... Hè. ...die denken natuurlijk, nou, dat is best wel lekker een hele hoop van die goedkope arbeidskrachten. Ja. Zie je, maar en die, maar die, hun eigen baan staat niet op de tocht, zeg maar, als uh, uh, weet ik veel, filmster of uh, topsporter over uh. Ik denk dat echt, vooral mensen, echt, die, die, die, die, die, mensen die, die, die eigenlijk nooit immigranten zien, eigenlijk alleen maar op tv... Dat die zoiets hebben van, oh he, Bart, nee, dat moeten we niet in onze buurt hebben. Oh, laat, laat ik maar op Trump gaan stemmen dan. Weet je wel? Ja, ik, weet niet ja. Of, ik denk, ja het kan zijn hoor, dat uh, dat, dat zo is. Maar ja, ik denk dat als jij, als jij nou een taxichauffeur bent, en het, zijn natuurlijk, het zijn ook vaak immigranten zelf die er, die er tegen zijn, hè, tegen ja. niet nieuwe immigranten. Want het, ja, het is gewoon verdunning van de markt. Zij hebben een baan en als er, als er tien immigranten de grens overkomen die, die het net voor ietsje goedkoper doen omdat ze niks te verliezen hebben, dan zijn zij het weer kwijt. En dan, dan moeten ze ook hun prijs verlagen. En ja, dat valt gewoon niet goed. Dus heel vaak immigranten hebben weer zoiets van, nou, nadat ik binnen ben, moet een moet moet hek dichten. Ja, ja. Maar ja, we hebben nog een berichtje. Ja, het juridische landschap rondom gelijke beloning. Oh jongens. Ja, dit. Uh... Het woordje gelijk komt erin voor. Dus uh, ja, zal er een tsunami aan, uh, aan nadigheid worden? Ja, dat is een mooie, van Het bericht. Dat staat dat een fotootje in Maas van die gelikte mensen die allemaal vrolijk, lachend en uh, breed stralend uh, uh, hun, hun werk lopen te bespreken. Maar, is uh, een wetsvoorstel, <laughs> ingediend door de SP GroenLinks PvdA 50. Plus. Oei. Uh, de uit, uitwerking is al in de praktijk voor veel bedrijven tot uitdagingen leiden, Daarom is het belangrijk dat je nu al actie onderneemt om straks goed voorbereid te zijn, ja het is natuurlijk zoiets partijen prijs, als PrijswaterhouseCoopers, die, die, uh, die spinnen hier garen bij natuurlijk want het is een enorme, enorme uh, last voor bedrijven en daar gaan zij natuurlijk bij helpen ja. en er staat strenge straf op, dus het uh, bedrijven dat gaan doen en ik zou even de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel voorlezen gelijk beloning voor gelijk werk bewijslast bij de werkgever. Dus als iemand zegt, van, hé, ik krijg minder dan hij en ik doe minstens zoveel zo goed werk dan moeten wij de werkgever bewijzen dat dat niet het geval is. En dan een certificeringproces voor bedrijven met meer dan 50 werknemers met geldigheid van drie jaar. Dus je moet een, je moet een licentie halen dat je gelijke uh, gelijk, uh, beloning aan gelijke mensen geeft. En dat, die certificering is die drie jaar geldt. Dan publicatie in het openbaar register en jaarverslag. Bij ongelijke beloning is uitleg verplicht, inclusief maatregelen, significante boetes tot 250.000 euro per overtreding. Werknemers mogen een geanonimiseerde beloning van collega's die vergelijkbaar werk doen inzien. Toezicht, nou dat gaat tot ellende leiden, iedereen gaat het salaris van anderen opvragen. Hmm. Uh, het is natuurlijk onzin, want je kan gewoon op economische ronde nagaan dat gelijke werknemers gelijk gaan verdienen. Die gelijk werk doen, want anders, dan krijg je natuurlijk, je krijgt arbitrage. Het is net zoiets als... Uh, je hoeft niet af te dwingen dat een, een aandeel Shell in New York evenveel kost als in, in Amsterdam. Want als het veel goedkoper zou zijn in Amsterdam, het, hetzelfde aandeel, we praten net over gelijke werknemers, over gelijke aandelen, dan, dan koopt iedereen natuurlijk waar die goedkoop is en die verkoopt iedereen hem waar die duur is. En dat gaat net zo lang door tot de prijs uh, gelijk geworden is. En datzelfde geldt natuurlijk voor werknemers. Als je een hele incapabele werknemer hebt die heel veel moet betalen. Dan wil je daar van afkomen. Als je een hele capabele hebt die, die uh, je heel weinig betaalt. Dan willen anderen die wegkapen. Andere bedrijven. En, en jij bent ook bang dat die uh, iets anders vindt. Dus dan moet je zijn loon omhoog doen. Dus dat gaat vanzelf. Uh, dat is net zo onzin als die wage gap van 70%. Die vrouwen zouden 70% verdienen voor, van elke dollar. Dat, dat, je kan gewoon op logische gronden nagaan dat dat nooit het geval kan zijn. En als je wat nader kijkt naar die, dat soort getallen... dan blijkt ook dat dat niet klopt. Mm -hmm. ja. Maar dit is natuurlijk wel weer uitgebreide voer... voor allerlei disputen. Want er zijn natuurlijk allerlei... vooral enorme minkukels in een bedrijf... die hebben niet door wat voor minkukels ze zijn. Dat wordt wel het Dunning-Kruger-effect genoemd. Dat mensen die dom zijn... Niet door, die zijn te dom om te zien dat ze dom zijn. Ja. En die denken dat ze genieën zijn... en dan, uh, dan, ja, dan verdienen ze niet veel. En dan gaan ze natuurlijk... Uh, lopen klagen en hebben ze nou allerlei wettelijke manieren om het bedrijf op 250.000 euro boetes te jagen en allerlei uh, ellende te veroorzaken waardoor zo'n bedrijf misschien dan zegt van nou ja, we willen niet door deze malle molen gehaald worden, dan geven dan maar meer dan krijg je natuurlijk weer dat het bedrijf inefficiënter werkt, omdat ze niet de beloning kunnen geven die, uh, ja, die het best past bij de productiviteit van de werknemer ik sta een beetje te denken van wat de uitwerkingen van dan zou kunnen worden. Maar ik denk dat er uiteindelijk weinig gaat veranderen. Dat er nog steeds die, die, die verschillen zullen zijn. Dat je hebt mensen die kunnen beter onderhandelen voor een. Uh, tenminste veel mensen krijgen gewoon beter betaald omdat ze beter kunnen onderhandelen over hun salaris. Ik heb wel zo'n vergelijking gehoord van iemand van, ja, van, stel je hebt een auto en je gaat verhuizen naar een plaats, je gaat naar New York toe en daar is een parkeerruimte zo duur dat je absoluut van die auto af moet. En je, hebt, je moet de volgende week beginnen, dus je moet, je moet van die auto af. Dus je bent zelfs bereid om mensen geld toe te geven om die auto te nemen. En dan heb je eigenlijk een hele slechte onderhandelingspositie. En als je een slechte onderhandelingspositie hebt, dan krijg je minder voor die auto. Maar uiteindelijk, als het gewoon een beetje een courant model is eh, en je zet hem te koop, dan wordt het toch, uh, ja, je, je krijgt, het is niet zo dat jouw slechte onderhandelingspositie ervoor zorgt dat je er minder geld voor krijgt. Want dat ding is gewoon, de kopers, er zijn er tien kopers die zo'n auto willen kopen. En die zeggen, ja, dat maakt niet uit dat de verkoper desnoods geld toe zou willen geven. Want die kopers die gaan tegen elkaar opbieden en die, die uh, zorgen ervoor dat die prijs toch gewoon bij de marktprijs in de buurt komt. Uiteindelijk blijft er dan eentje over. En ja, het maakt het niet uit dat de verkoper heel wanhopig is. Dat is het, hetzelfde verhaal dat veel mensen zeggen, eh, zeggen van ja, in een, in een vrije markt, dan gaan ondernemers die namelijk veel winst willen maken, die gaan zorgen dat werkgevers het bestaansminimum krijgen. Dus die, die krijgen alleen maar genoeg om net te, te overleven dat ze drie boterhammen kunnen eten. Uh, want ja, dan, dan maximaliseert de werkgever zijn winst. En dat suggereert een beetje dat... Dat, uh, dat er geen andere bieders zijn op die werknemer. Die zijn loon omhoog bieden. Dat is natuurlijk niet zo. Je kan, je kan niet uh, tegen mij kunnen mijn werkgever ook niet zeggen. van nou uh, we, uh, we geven jou net genoeg geld om, om, uh, om elke dag drie boterhammen te kunnen eten. Want daar kun je op overleven. Nee, dat kunnen ze niet doen. Omdat er andere werkgevers zijn die meer bereid zijn meer te bieden. Dus ja, de, de, ja je onderhandelingspositie ja, maakt er... ...doet er ook niet zo heel veel toe. Nou is het arbeidsmarkt niet zo liquide... ...het is niet zo als een auto dat je gewoon kan zien... ...oh ja, Renault Clio... ...van dat je bouwjaar die moet ongeveer zoveel kosten... ...en uh, bij een werknemer is het vaak wat moeilijker... ...je, kan, je moet verhuizen... ...om een andere baan te nemen... Je, je, je, je wil liever niet in Eindhoven werken... ...als je, als je in uh, Rotterdam woont... ...dus dat maakt, wel, maakt het wel wat uit... Uh, ...maar ja... Nou, nee, maar ik bedoel meer van wat ik eigenlijk bedoelde, is meer dat mensen ook die regels die zullen wel weer te omzeilen zijn. zeg maar. Hè? Dus, dat is dus dat je zegt van oké, okay, uh, ja, dus, s'avonds ze een paar certificaten uit de duim, waardoor die oh, persoon ja, betaald ja. kan ja. krijgen. Dat bedoel ik, maar, weet je wel. Daar gaat Prijs Coopers bij helpen natuurlijk, daar, daarvoor staat op ja, deze ah. de site. Die gaat helpen om dat te omzeilen. Want één omzeilding is bijvoorbeeld al meer dan 50 werknemers. Dat denk dus dat als je als bedrijf over de 50 dreigt te gaan en je moet ook een ondernemingsraad en je moet uh, een, uh, allerlei, zo, allerlei zorg gaan doen, dan, dan kan je het beter opsplitsen in twee bedrijven. En dat zie je ook. Bijvoorbeeld in Frankrijk ja. heb je ook zo'n grens, dan zie je een heleboel bedrijven die er net onder zitten, die nemen dan niemand meer aan. Of die, die zorgen dan dat de nieuwe werknemers weer in een ander bedrijf worden aangenomen. Ja. Dus uh, ja, dat soort dingen. Maar. Maar desalniettemin wordt het gewoon heel lastig voor bedrijven. Ze moeten allemaal, allemaal een milieurapport maken om aan te geven uh, wat ze hebben gedaan om het milieu te verbeteren. En ze moeten uh, allerlei, allerlei rapporten gaan zitten schrijven. Ze komen niet meer toe aan hun klanten te bedienen. Ja. En, en hun klanten zijn de klanten die de producten afnemen, ja, toeleveranciers, uh, werknemers, kapitaalverschaffers. Alle, alle mensen die belangrijk zijn binnen een bedrijf. En weet je al of het al mogelijk is dat je zeg maar uh, mensen met een topsalaris in, in, de, in de directie uh, zich als vrouw kunnen identificeren, als ze <laughs> eigenlijk man zijn, om dan toch te zorgen dat die wage gap een beetje tegenwikig <laughs> ja, nee, is? Ja, uh, <laughs> dan kan je nog hele rare dingen zien. Dit, maar, maar dat, uh, ja, uh, uh, uh, dat zijn me niet verbazen als prijs waar het daar ook mee komt. Ja, je kunt natuurlijk. Ja. ...de zaak verbeteren door uh, zich als vrouw te identificeren. Dan hoor je zo'n CEO, oh, oké, okay. <laughs> veruit dan maar. <laughs> het is eigenlijk niet gewoon een soort reclame... ...wat er lang lopen te maken voor Pricewaterhouse troepers? Uh... Nou ja, dat zijn een heleboel van dit soort bedrijven... Die, dit is, ...en dat is ook zonde van het talent natuurlijk. Er zijn een heleboel, he, een heleboel dienstverleners... ...die hebben dit allemaal in dikke kantoren... ...en de rekenen zware uurtarieven... ...om bedrijven uit dit soort problemen te houden. En die zitten de hele dag... ...zitten die wetvoorstellen door te lezen... ...en te, te kijken waar de gaten zitten... ...en de mogelijkheden. ...en die hebben contacten met mensen bij het ministerie... ...om te zien of die nog wat weten. Of... Ja, en, uh, en het is allemaal... ...er wordt niemand gelukkiger van. Het lost geen enkel probleem op. Het is nee. gewoon zonde van de menselijke capaciteit... ...die hier aan verspeeld wordt. En die mensen bij het ...die zouden ook... Uh, een echt probleem kunnen oplossen. Ja. Iets nuttigs met hun leven doen, zoals schoenen poetsen op straat. Maar dat beroep heb je niet meer, hè? Rare, hè? Nee. Beroep je nog mensen op straat die dan je schoenen gingen poetsen. Ja. Heb nee, maar al goed, keer is het meestal gezien in Amerika. Ja, daar heb je het wel. Mm. Maar het vermogen van miljonairs is 55 keer zo hoog als dat van uh, niet-miljonairs. Ja. Ja, de. <laughs> ja, het is raar. Uh... Metric. Ik moet zeggen dat, dat toen ik die laatste paragraaf lees, was, was het niet helemaal wat ik verwacht had. Ik dacht van ze nou, hebben we een of andere ratio gevonden die, die uh, heel extreem lijkt. En uh, de, dat er een oproep komt van hier moet dat aan gebeuren. Maar dat was eigenlijk niet zo. Wij mijn mag je dit bericht ook uitklippen. Ja, dat <laughs> Een beetje van, uh, ja, suderans bevat meer vitamine C dan een fles zauw, dus, uh, <laughs> ja. ja. <laughs> die categorie. <katkering>. Mm -hmm. <laughs> uh, maar ja, goed, de Hoge Raad vindt uh, belasting op spaargeld en uh, beleggingen ook uh, oneerlijk. Hé, hey, zijn er een paar libertariërs bij daar? Of, uh? Ja. De Hoge Raad vindt het onterecht dat de fiscus er jaarlang van uitgaat dat mensen jaarlijks gemiddeld 4% rendement halen op spaargeld en beleggingen, terwijl de rente historisch laag staat. Wie zo'n hoger rendement wil halen, moet volgens de rechter zeer risicovol voor beleggen. En dat is ook zo. Ja. Want, uh, ja inderdaad, spaarrent zijn gewoon nul. Dus. En dan hebben ze het met name over de jaren 2013-2014, waar volgens mij daarna is het niet veel beter geworden. De rente is alleen maar rond de nul blijven zitten. En dan zijn. En net als nu was in de jaren de rente op spaargeld er laag. Ja, dat is dus nu inderdaad ook zo. Volgens mij is het tussendoor ook niet veel hoger geweest. Uh, toch ging de overheid eruit dat er 0,4% werd gemaakt op spaargeld. Uh, ik denk dat ze uiteindelijk willen zo weer geloof ik, daar echt eh, rendementen toe. Dus dat jij belasting betaalt alleen over het rendement dat je echt haalt. Dus als je verlies maakt met je, met je Dodge coins, dan hoef je geen rendement uh, in rekening te brengen, zeg maar. Dan, uh, het hele verhaal van de overheid is dat ze zeggen, jij haalt rendement met je geld, dat is inkomen. En inkomen dat belasten wij. Maar als je dus geen rendement haalt, dan zou je het niet kunnen belasten. En dan, zegt ze, ja, dan zijn ze overgestapt tot het virtuele rendement. Zij zeg maar, schatten een rendement in dat jij zou moeten kunnen halen. Daar gaan ze de belasting over hebben. En dat, dat is in de praktijk is dat dan eigenlijk niet haalbaar. En, dus, uh, maar ze willen over op, op het echte rendement uiteindelijk, begreep ik. Ze willen ze weer terug, dat was, het, dat was daarvoor, voor de jaar 2000 dat geloof ik ook zo. Maar daarvan is het nadeel dat, je, dat het een enorme romslomp is. Hè, want om het echte rendement te berekenen, dan moet je gewoon kijken: oh, hier heb ik zoveel verlies opgemaakt, gemaakt, hier heb ik zoveel winst opgemaakt... gemaakt. En, uh, en dit heb ik nog niet verkocht. Dus ja, dan kan je nog niet zeggen dat het winst of verlies is. En uh, ja, dan. Uh, dus uh, ja, het levert enorme romslomp op. En, en zelfs de overheid vindt het ook niet leuk als mensen hele avonden lang dat zitten in te vullen. Want dan kunnen ze jullie niet overwerken, dus, uh, ja. dat Ze willen het toch een beetje beperkt houden. De druk van het invullen van een belastingformulier. Dus ja, ik weet ook niet hoe ze dat gaan doen. Hè. Het is natuurlijk wel zo dat je die ook weer en de banken kan afdwingen dat ze de informatie aanleveren. Uh, gelijk weer aan de belasting en dat het allemaal voor en in af ingevuld staat. En dan mm -hmm. heb je het alleen moeilijk als je zes, 26 keer in crypto gehandeld hebt in een jaar. Of, ja. Er zijn sommige mensen die die handelen natuurlijk uh, uh, elke week. Dus dan heb je <laughs> een heleboel posities in. Dan moet je wat alles gaan bijhouden. Uh, hier had ik zoveel verlies op, hier had ik zoveel winst op. En uh, ja, het is een, een enorme zorgen. Enorme dus uh, ja, op zich vind ik dat virtuele rendement niet zo rampen. Als je het vergelijkt met echt rendement. Maar ja, de hoge raad heeft dus gezegd van, uh, ja, dat klopt niet. Maar ja, dat uh, maakt uit de belastingdienst tot toch het allermachtigst. Dus. Ja. zelfs ja. de hoge raad kan daar niet even op. Nee, denk ik niet. Maar dan hebben we Lagarde nog. Mevrouw Lagarde van het IMF is het geloof ik. Uh, Nederlands overschot is uh, buitensporig. Ja, <laughs> ja ze raken heel in paniek. Uh, je hebt bij het begin al gezegd, de staatsschuld die gaat omlaag in Nederland. <laughs> dat er een overschot is. Dat, uh, ja, uh, onze Rutte die vond het belangrijk om de belastingen zo omhoog te doen dit jaar. De btw de enorme verhoging, dat hij zoveel geld ophaalt dat hij uh, dat een overschot heeft. Dus uh, ja, dat vindt hij heel fijn, kennelijk. Maar, ja, uh, misschien even teruggeven aan uh, de belastingbetaler. Ja, dat zou een heel goed idee zijn, denk ik. Ik ja. mm -hmm. dat hij ook zoiets beloofd had. Maar... Ja, ja, ja. ja, maar je, die man uh, belooft wel uh, vaker wat, hè? Ik bedoel, ik uh... dat uh, verkeerd herinneren heb, misschien. <laughs> ja, ja. ja, je kan dat ook herinneren. Als, uh, als Rutte iets belooft, dan weet je gewoon dat tegenovergestelde <laughs> Ja. Hij <laughs> ja, ja, bedoelde eigenlijk, ik ga mezelf duizend euro geven. Voor jullie geld. Maar ja, het, uh, de, volgens Keynesianse doctrine is sparen natuurlijk heel fout. Iedereen moet maximaal aan de schulden zitten. En... Uh, ja, wat ze dan noemen, Nederland moet meer gaan investeren. Ja. En het is natuurlijk ook zo, dat is een soort onbalans in tussen bepaalde landen, zoals Italië, die tot een, een, een nek in de schulden zitten, en Griekenland. En ja, landen zoals Nederland, die dan ja, hun schuld aan het afbouwen zijn. En eigenlijk is het ook raar, want het zit er heel erg aan te komen dat ja, als Italië bijvoorbeeld straks uit de euro stapt, wordt het toch al een beetje aan te komen dat ze in ieder geval een parallele munteenheid gaan invoeren en langzamerhand een beetje soft exit doen maar dat betekent dat heel die enorme target 2 verplichting die zij hebben aan, aan de rest van de eurolanden die zou dan omgeslagen worden naar alle lidstaten mm -hmm. Want dan, zeggen, dan zeggen ze waarschijnlijk nou ja bekijk het maar wij betalen die schuld ook niet meer af en dan gaan ze dat omslaan maar uh, dat betekent dat Spanje ook gelijk zo'n bak Italiaanse schuld erbij krijgt dat, dat die ook gelijk dan zink je er gelijk nog een paar weg te. Ja, ik denk dat dat wel het einde van de euro zou kunnen zijn. En ja, dat is natuurlijk wel mag, dat, dat iedereen in Zuid-Europa die heeft de hele tijd uh, mooi high de hok geleefd, zeg maar flinke uh, uitgegeven, bakken met schulden gemaakt. En er staan nog een heleboel rekeningen open, en dan zeggen ze: nou, toen het ook niet, wij stappen eruit. En in Nederland hebben ze de hele tijd nou, met de vinger op de knip gezeten. En uh, ja, dan krijg je de rekening gepresenteerd daarvoor. Dus uh, daar dus, uh, heel leuk. Bedankt, uh, Rutte, daarvoor. Dat hij zonder Italië bij naam te noemen, waarschuwde Lagarde dat er overwegend zuidelijke EU-landen met hun hoge staatsschulden het juiste begrotingspad moeten vinden. Dat vergt politiek en moed. Maar de instrumenten daarvoor bestaan. <laughs> so, ja, jullie, jullie, ze willen eigenlijk wat meer bij elkaar zien. Dat uh, Nederland meer schulden maakt en dat uh, Zuid-Europa minder schulden maakt. Mm -hmm. Ja, maar ja, het is uh, too bad, uh, Lagarde. Het gaat niet gebeuren, denk ik. <coughs> ja, er hebben nog een paar berichtjes. Ik heb hier nog uh, Sandra hoogst. Door kanker zorgt voor uh, paspoortproblemen. Ja, yeah. dat <laughs> mm, is, uh, is wel uh, dus Ja, Je moet natuurlijk allerlei uh, voorwaarden voldoen mm -hmm. voor je paspoortfoto. Ja, Mijn Sander kwam bij haar gemeente met een oude foto waar ze nog haar had. Door borstkanker is ze nu kaal en lijkt ze niet meer op de pasfoto. De foto werd gewijderd. <laughs> ja, we, ja. Goed, maak een nieuwe foto toch? Ja, ja dat, dat is ook zo. Of gewoon met pruik, ik bedoel heel veel mensen... Ja. ja mag je een pruik kopen op de foto? Um, ja, je hebt heel veel mensen, ik wil niet bepaalde bevolkingsgroepen bij naam noemen, maar die, die vrouwen die scheer gewoon hun haar kaal en doen een pruik op. Ja? <laughs> ja? Ja, ja, ja. Nou ja, dat is, uh, dat is uh, apart. Ja, ik denk dat je, dat je dan altijd kaal door het leven moet gaan. Dat je, want als jij een pruik opzet, dan moet je ook bij de paspoortcontrole die pruik hebben. Ik weet niet, maar denk jij dat het anders doen... Anders kan je, gaat... je niet... Uh, Nee, maar denk je dat een doe gaat zeggen zegt van. Uh, eerst even van je haar voelen of dat een pruik is of zo? Weet je wel, uh, hey. Nee, maar je hebt nou bij, die, bij, die, uh, bij die Schiphol ook heb je van die apparaatjes die je gewoon checken. Dan moet je voor gaan staan en dan gaat er een camera omhoog en die zegt al, uh, Je lijkt niet op je paspoortfoto. Dus uh, okay. volgens mij kom dus je Als jij lang haar had en je bent gewoon naar de kapper gegaan of zo? Uh. Ja. Fijn, maar me of dat ding daar tegen kan. Ja. Of je, je als je wenkbrauwen je, je, je afscheert of zo, dan denk ik dat je er ook al niet doorheen komt. Maar je moet je oren, nou, je oren altijd Foto uh, moet je oren wel zichtbaar zijn, geloof ik. Ja. Dat zijn een van die eisen, waar volgens mij, ja, ik bedoel, mijn haar is ook meerdere malen. Ik heb lang haar gehad, kort haar, noem maar op. Uh, ik had zelfs een oude foto ingeleverd waar ik nog wat lang haar had. Terwijl ik inmiddels korte haar had en uh, er zat, geloof ik, in de reglementen dat het een week oud moet zijn of zo, hè. Die foto, maximaal. Dus ik zeg, ja, een week oud. <laughs> ja. Dat is gewoon een vijf jaar oude foto of zo, weet je wel. Dat lukt het. Ja, ja, altijd. Ik, uh, ja. ik heb ook wel eens gehad dat ik die foto inleverde. en In het begin zegt ze altijd, ja die is niet, uh, is niet goed. Hè? En dan ga je even weg en dan kom je vijf minuten later terug met dezelfde foto en dan is het goed. Even een tip, ik ga niet terug naar die winkel om een nieuwe foto te laten maken, ik ga gewoon met dezelfde foto terug en uh, is het goed. <laughs> Nee. Ja. ik heb het ook wel eens gehad bij een ambassade voor een noodpaspoort dat heb ik een uitgebreide foto bij zo'n bedrijf laten maken die zei ja het is geschikt voor paspoort en dan kwam mijn Nederlandse ambassade en zei, nee hij is te groot alsof ze dat niet een beetje kunnen schalen ofzo dat is, dat is ook super primitief dan moet je daar een zaakje aan de overkant van de straat, die dat speciaal voor deze ambassade foto's maakte. Dat zei ze natuurlijk tegen iedereen dat die foto niet klopt. Ja, dat is weer een goede business voor die laar. Nou ja goed, ja, hoe gaat het verder met die vrouw? Is ze er nog uitgekomen uit het probleem? Of? Uh... Uh, dat weet ik niet. Dat is een video dat. Uh... dat er zit ook iets bij van dat het een beetje aandachttrekkerij is, denk ik. Je had inderdaad ook gewoon een foto kunnen nemen waar je kaal was. En dan, uh, dan zeggen nou, uh, zo zie ik er nu uit. En, uh... Zet me zomaar, zomaar op een paspoort. Of hoe je dan ook door het leven wil gaan met een hoekdoekje op hem. Nee, ja, ik heb het filmpje even bekeken nu. Ja, wat het punt is van die vrouw is dat uh, ze wil niet herinneren. Ze wil zeg maar niet met die kale kop in die paspoort. Omdat die paspoort is voor tien jaar. En dan wordt ze elke keer als ze het paspoort open doet weer herinnerd. Dan dus ziet ze haar kale kop. En er was ze weer aan herinnerd aan de periode die zij niet uh, prettig vindt. Hè? Dat, uh, mm. dat ze toen bestraald werd en dat uh, de chemo had voor, uh, voor de vorm van kanker die ze had. Mm. En dan is uh, ja, er is ook nog een uh, belangrijke vereniging voor kankerpatiënten uh, die aan het woord is. En uh, die heeft even een, uh, een pool gedaan onder een achterban. En er uh, waren meer mensen die tegen hetzelfde probleem aanliepen. Dus uh, dat, uh, dat je dan met een ambtenaar te maken krijgt die... Uh, ...je zegt van ja, je, je lijkt er niet op of zo. Want je hebt een kale kop en... Uh, ja, ...ja, maar goed, wat vind jij ervan? Ik, eh, ik Misschien vind het een, een, een ramp om een paspoort uh, te gaan verlengen. Dat uh, moet je bij die mensen langs En, uh, en zeker omdat er nou ook allemaal... ...biometrische shit in zit het is gewoon een slavenkaart. Uh, ja, je moet je slavenkaart ophalen met je SOFIE-nummer erop... Je buur en je burger nummer En ja, je weet gewoon dat is... Uh, zonder dat kom je dat land niet uit. En uh, het is uh, een manier om je op de plantage, plantage te houden. Ja, misschien zou die, uh, die, die belanggroep voor uh, kankerpatiënten... eigenlijk moeten pleiten voor het afschaffen van een paspoort of zo. Gewoon dat we ermee stoppen. Mm. Ja, en we hebben het ook eigenlijk niet meer nodig. Hè? Ik bedoel, uh, via local.bitcoin.com... Uh, kun je zonder KYC, dus zonder identificatiemogelijkheden uh, gewoon bitcoin kopen. Dus waar de fuck hebben we de paspoort nog voor nodig? Ja, nou ja het is nog zo dat, dat al die uh, ja, alle landen, alle regeringen eisen, dat je een paspoortje laat zien als je er binnenkomt. En het, en het is nog helemaal niet zo nieuw, hè? Ik denk dat je 150 jaar geleden kon je gewoon zonder paspoort reizen, hier gewoon naar ja. Amerika toe. Had je niks geen paspoort nodig. Nu denk je dat het uh, onmisbaar is, want zonder paspoort. Uh, ja... Laatst was er een, een man, die zijn zoontje, die had een viltstift op zijn paspoort zitten tekenen. Hij had zijn vader een snor gegeven. En, ja. en, ja. en, en toen zat hij gewoon vast, hij kon niet meer weg uit het land. Oh jee. Het ja, is, uh, ja. is alleen maar omdat er mannen met pistolen ja, tegenhouden. Want de luchtvaartmaatschappij die heeft geen problemen met, om jou te vervoeren. Ja. Wij moeten eerst even een bepaalde snor laten groeien die ze zo'n op die foto had getekend. <laughs> Zodat hij weer zo lijkt op die getekende snor. Mm -hmm. ja. Ah. ja, goed. Um, ja, je had toch iets over Ajax gevonden? Laatste moment. <laughs> ja, vrouwen. Een van de Ajax heeft een cao. Daar moet je om, om lachen. <laughs> mm, Oké. Okay. Collectieve arbeidsovereenkomst. Um. Oh ja. Ja. Yeah. Ze willen nou net zoveel betaald krijgen als de mannelijke voetballers. Uh. Ja, dat is, is dit een manier om dat er een beetje mee is in te worden bij de voetbal? Want uh, later wel, zijn er zijn later wel vaker problemen nou over, over transfers. Bijvoorbeeld, dat het een soort slaven toestand is van uh, eigendoms. yeah. een eigendomsspeler wordt getransferd. En, en ik hoorde ook dat laatste is het die. Uh, uh, Abrimovic is eigenaar van die of die voetbalclubs. Nee, yeah, dat is dan. Eigenaar, dat mag dat ook niet. Je bent geen eigenaar van mensen. Zeg maar. ja, behalve de overheid, die is eigenaar van iedereen. Maar <tie> ja, misschien dat ze met die cao uh, proberen het een beetje in het gelid te brengen. En, uh, hm. gewoon, uh, je wordt gewoon een werknemer bij Ajax. Ja, maar goed, Ja, we hebben uh, nog, nog even kijken hoor. Nog twee berichtjes als het goed is. Um, we gaan nog even naar de, de VS toe. Daar hebben we uh, de presidentsverkiezingen. Dat uh, doen heel veel mensen mee dit keer. Dus buiten Firm and Supreme uh, ja, uh, hebben we ook nog uh, ja, voorverkiezingen. Heel veel mensen willen naar het witte huis toe. Dus buiten Firm and Supreme hebben we ook nog uh, de Firm and Supreme staan voor een Libertarian Party, maar. Met, met een boot worth licking, hè? <laughs> ja, boot worth licking. Dan <laughs> <laughs> hebben we ook nog uh, bij de Democraten Bibo O'Rourke. En uh, wat stelt hij voor? Een war tax. Uh, en het heeft te maken met, de, de, ja, de veteranen zijn zielig, hè? ze willen stemmen van veteranen gaan uh, ronselen. Dus dan uh, wil hij een woordtekst uh, bij de, degene invoeren die, <coughs> zeg maar, uh, niet in dienst zijn geweest. Maar dat is een beetje raar, want volgens mij is de inkomstenbelasting eigenlijk al een woordtekst. Hè? Ja, het begonnen met uh, oorlog, ja. Ja, uh. ja, vergoeding, uh, inkomstenbelasting is ooit in de VS ingevoerd om de schade van de burgeroorlog te betalen. En, uh, toen het ja, het weer afgeschrapt is het afgeschaft en het is in 1913 uh, ook weer ingevoerd... Uh, ...met de vet ja. uh, voor de Eerste Wereldoorlog. Toen zagen ze het weer aankomen. Ook weer, het, weer met een, met een, tijdelijke, een, een tijdelijke maatregel ja. altijd. Ja, je moet maar even op de Wikipedia kijken. En op de, de, de website van de IRS wordt ook heel goed uitgelegd. Want het was uh, heel veel gekeuvel... ...want er waren weer uh, de, de ene helft van de Senaat en de Congres... ...die zei ja, het is onconstitutioneel. En toen moest het weer zo vervormd worden... Dat het wel weer volgens de constitutie was. En dan moesten amendementen aangepast worden. En toen kon het uiteindelijk weer ingevoerd worden in uh, 1913. En nou uh, ja, toen Wilson die wilde, die zei voor de buren dat hij niet met de Eerste Wereldoorlog wilde meedoen. Maar uiteindelijk wilde hij dat dolgraag doen. En nou uh, ja. Dus dit uh, kwam mooi als een. Uh, die in, die herinvoering van de inkomstenbelasting kwam er natuurlijk heel goed uit, weet je wel. En ooit begon goed. het ook. Het begon ooit met, geloof ik, 3% voor de allerrijkste, voor mensen die ja, boven ja, een miljoen ja. zaten. En dat was natuurlijk miljoen, toen was toen zo absurd veel dat niemand dacht: van nou ja, dat is ook maar enig probleem. Uh, het, uh, en zal de miljonairs die hadden weer de mensen in dienst om te zorgen dat ze niet hoeven te betalen? Ja, ik denk zelfs dat het kan zijn dat als jij een miljardair bent, zeker in die tijd voor een miljoen. Wat dat toen waard was, dat je denkt van nou, 3% zal het mij uh, worst wezen. Niet dat die zich daar nou zo zorgen over maken, denk ik, over dat kleine beetje geld. En het kan soms zijn dat ze helemaal geen salaris hebben. Dat hun voornaamste inkomsten, uh, heel vaak die mensen hebben geen inkomsten, die hebben al hun, hun uh, geld halen ze gewoon uit de verkoop van wat aandelen. Of uh, ze, ja, uh, ze kopen hun bedrijf langzamerhand. En dan hebben ze helemaal geen inkomen. Dus ja. Uh, dat is bij, uh, bij Buffett ook zo. Hè? Die zegt ook van ja, uh, mijn secretaris betaalt meer aan inkomstenbelasting. Maar dat komt ook al, hij heeft zo gestructureerd dat hij geen inkomen heeft. En, maar hij begint met 3% voor de allerrijkste En dan denk ik mensen van uh, dat kan niet veel kwaad. Hè? En voor je het weet, het wordt de hele middelklasse wordt helemaal gecrushed door belastingen. Door eurobelastingen. belastingen. Dat, dat gaat uh, ja, 100 jaar overheen. En, uh, dus dat, dat, is, dat is gewoon... Als de kameel zijn neus onder de tent heeft, zeggen ze dan geloof ik, in, in, in Saudi-Arabië. Dan, dan gaat het al mis. Dan, dan, want in principe is het zo, is zullen ook zeggen van nou ja, als, als een overheid jou in staat is om 3% van je inkomen af te nemen, dan zijn ze ook in staat om 100% af te nemen. Want ze hebben gewoon ja. het machtsmiddel om ja, ze laten je alleen in het begin 97% te houden, omdat ze te veel. Ja, te veel zorgers uh, verwachten als ze dat hoger zouden doen uh, maar in principe kunnen ze, kunnen ze je helemaal tot het bestaansminimum drukken want ze hebben kennelijk al de al de machtsmiddelen om jou te besteden van 3% dus, en ze weten hoeveel je verdient dus ze kunnen er ook net zo goed 5% van maken het is niet zo dat je dan je beter kan verdedigen zo bij 50% of bij 70% of bij 90% ik kan wat harder gaan schrijven misschien, maar ja, daar zijn ze niet van onder de indruk. Ik denk dat dit een beetje een gek, uh, gekke uh, voorstel is die niet te ver, ver mee gaat schoppen. Maar ja, alle democratische kandidaten zijn allemaal met uh, bundels met cash aan het zwaaien. Eh? De Onion the ja. of Babylon Beer is een erotische site, een satirische site. Die had... Uh, dat zijn wel de democratische kandidaat komt met het idee om met bundels contant geld te zwaaien voor verkiezers. <laughs> <laughs> en uh, ja, dat, is, dat is hier natuurlijk zo voor de veteranen inderdaad. En het, het verhaal is natuurlijk altijd dat ze dan van elke 100, 100 dollar die ze ophalen aan belastingen voor de veteranen, dat er 3 dollar naar de veteranen raden en 97 naar de, naar de organisatie eromheen. Oh ja. Eromheen, ja. <laughs> oh, uh. Dus oh, dus uh, de oorlogsindustrie, om nog meer... Ja, ja, om meer veteranen te maken. Om, om, om uh, meer in... hebben. Ja, het ja. Ja, is wel heel triest, maar zo werken dat soort dingen wel. Ik weet niet eens of ze er altijd zelf bewust van zijn, maar... Uh, ja, en, en dit is dan ook een woord, alleen op niet-military household. Dus als jij, als jij iemand in je huishouden hebt die in het, in het leger zit, dan hoef je die niet meer te betalen. Maar als jij niemand hebt die in het leger zit, dan moet je het wel betalen. Uh, er gaan mensen dus expres het leger in om die belasting ja. te betalen. vier ja, nee, zonen. En, uh, ja, wie offert zich op? <laughs> ja, ja, anders moeten we belasting betalen. We doen echt een de meest gekke Stendige. dingen hè, om uh, aan stemmen te komen. Want ik weet niet, er was laatst een, uh, een filmpje van Stossel Die had het allemaal heel mooi op een rijtje gezegd. Wat al die, uh, okay. wat al die mensen allemaal roepen om maar uh, stemmen te krijgen. En dan had je ook die uh, Ja, uh, hebben vergeven. Hè. Dat doen die uh, Warren en, uh, en ja. Sanders ook. Gewoon alles stemmen dus je hebt Harris, die was, geloof ik, prosecutor of zo. Die heel erg op de drugs uh, wat wilde verbieden en zo. En die zat dan in een interview te zeggen voor een uh, zwarte urban zender, zeg maar. Toen werd gevraagd: van welke muziek luisterde je na toen je op, uh, op high school zat? Ja, Snoop Dogg, Toopek. Oh ja, ja, ja. Dat <laughs> was misschien uh, rappers die We is geboren, geloof ik. <laughs> ja, ja, ja. Uh, Misschien dat de rappers die lijden hit was of zo. Maar, uh. <laughs> ja, maar die, die politici hebben inderdaad heel raar geheugen. Dat is, uh, dat is, ja, het is natuurlijk wel, je kan opzoeken dat bijna al die politici die zeggen allemaal tegenovergestelde als ze aan de macht zijn van wat ze zeiden ja. toen ze kandidaat waren. En dan hebben ze oh, gewoon ja. een enkel probleem meer. Alsof ze het gewoon niet meer kunnen herinneren. of, uh, Ja, het is uh, een heel apart verschijnsel. Uh, ja, maar het is een soort automatisme van oh, oké, okay, degene met wie ik niet praat moet doorgaan, we moeten gewoon gaan paaien. Ik denk dat die hele wereld van het internet en dat het geheugen van het internet, dat, dat hebben ze nu meegekregen. En nou zie je dat dat, dat, dat, dat trucje van de politie, dat gaat gewoon niet meer werken. Omdat uh, ja, mensen filmen het en uh, in één keer kunnen ze mee geconfronteerd worden met iets wat ze vroeger ooit hadden gezegd. En dat, ja, je ziet dat, dat, dat uh, ja. de politiek gaat daar een beetje de mist in. Uh. Dus ja, misschien, misschien, ook dat het, misschien dat het wat moeilijker wordt, ja. ja, ja. Het zullen ze wel tot hate bombarderen dan? Ja, ja, ja. Maar je vindt ook de money collected through the tax... which is proposing for future wars. Dat hoe je ook. Ja, het staat er gewoon letterlijk zo in ja Het is, uh, is, is ongelooflijk af en toe. Uh, het lijkt steeds meer op de, op de Onion en Babylon B. En zo. En dat soort satirische seins. Er werd ook in ieder geval daar gezegd: uh, er hadden ze Bolton aangehaald. En die zei daarvan: Ja, wat uh, die Iran-oorlog. We gaan de levens raken van de soldaten die doodgaan. Als wij, uh, als wij aanval doen of zo. Er zat, er zat iets heel om. <laughs> uh, er zat iets <laughs> een cirkel redenering in. Dat die dat hij al de toekomstige doden ging braken nu. Van, van, de, van, van de aanval die hij nu ging doen. Oh my god. <laughs> ja, die bolter is trouwens... echt de rareste uiter. Ja, ja, ja. Maar dan zijn er, er werd van alles geroepen over met, met Iran en zo. En ik kan er zo'n hele leuke meme voorbij komen. Over de, ik weet niet of je dat dan nog herinnert van, de, van die vliegtuig dat neergeschoten werd in 1988 door de VS. Ja. Van een Iraanse vliegtuig. Mm -hmm. Ja, het is... Uh, ik weet het wel, maar de meeste mensen niet. Nee, dat een goede vlieg, vlieg, vlieg, Waarvan uh, Regan, geloof ik, die zei van, ja, uh, yeah, I'm not the, of, of uh, George W. Ja, we hebben het gedaan, dat was een fout. Maar ik ben, ben niet, uh, weer, I'm not the excuse making kind of guy of zoiets. Uh -oh, yeah. Dat is in 1988 gebeurd, het zomer van 88. Dat is een Iraanse passagiersvliegtuig dat zomaar uit de lucht gesloten werd door een uh, Amerikaans uh, marineschip... wat in Iraanse wateren was. En die zag dat als een uh, F-16 van, uh, van Iran aan, zeiden ze. Maar ja, sowieso ze hadden niet in die Iraanse wateren mogen zitten, überhaupt. Want ja, als, als een Iraans schip in Amerikaanse wateren gaat zitten, dan krijgen ze ook een F-16 van Amerika op een, uh, naar hun toe, zeg maar. Ja, ik vond het al lef dat je, je gaat daar. Je gaat duizenden kilometers van je eigen land, ga je met een enorme drone ga je voor de deur, deur hangen. <laughs> dat is een uh, bedreiging natuurlijk. En dan als iemand hem neerschiet, dan zeggen je. wat een daad van agressie. We <laughs> moeten gelijk in actie komen, hoe je dat uh, uh, in je hoofd kan halen om, dat dan, uh, dat, uh, om het zo te portretteren. Yeah. Hier is wat er gebeurd met die Airbus. Uh, I will never apologize for the United States. I don't care what the facts are. I'm not an apologize, a, apologize for America kind of guy. Wie zei dat? En dat was George W. Bush. Oh my god. Nee, yeah, George H. Hey, was dat. was het George H. Bush. Ja, uh, ja, uh, yeah, George H. Bush. Ja. Yeah. Uh, uh, yeah. hm. yeah. mm. Maar goed, we gaan even, goed uh, even positief afsluiten naar de Formule 1. De mooie dames, waarvoor zou je anders naar Formule 1 kijken? <laughs> ja, wat is er aan de hand? Ja, Nederland was in het nieuws. <laughs> in Oké. Okay. internationaal in, Ma Max, uh, Max Verstappen, of? Uh... Ja, nee. <laughs> Oké. <Okay, vooral> niet. <laughs> nee, uh, Zandvoort. het Stansfoort circuit. Uh, <laughs> nee. Mag Formule 1 rijden. Ja, dus, uh, uh, gaat het gaat om een Nederlandse... Uh, Prime Minister. Oh, dan zal dan je... het wel zijn? Uh, nee, uh, Member of Parliament, MP. Okay. Ik niet, PM, maar MP. Uh, en waarom uh, kan ik zijn naam daar niet vinden? Omdat ze dit hele artikel vol hebben geplakt met pitspuzen. <laughs> <laughs> <laughs> en ik zit te <laughs> dus scrollen dat ik er oh, ook gelukkig mee op, de naam van die. ...member of parliament <laughs> te vinden. <laughs> Ik zie overal... Oh, dit is ziet de er allemaal tegemoet. <laughs> ja, Roy van... zero huh? Ja. Het, het gaat om de heer Roy van Alast. Ik heb hem gevonden. Roy van Alast van ja, de Party die... for Freedom. Het is de... PVV uh, dan, hè? Ja. Uh... En die, uh, die zegt, oh nee, en alleen een idioot ziet uh, mooie vrouwen als een probleem. Want uh, het verhaal is dan dat de Formule 1 die wil uh, van die pitpoezen verbieden bij de Formule 1. Wie? Uh, Formule 1? Ja, dat Formule 1 willen ze die pitpoezen verbieden. Dus uh, in het verleden had je in ieder geval altijd bij Formule 1, ja, dat is gewoon een heleboel mooie vrouwen hadden ze dan ingehuurd. En die zetten ze allemaal even dan een sexy pakje aan en die laat een beetje... Uh, rondlopen en reclame maken en zo. Maar ja, dat mag ja. nou niet meer. Oh, dan kan ik geen formulier meer kijken. En uh, ja, dat, was al, dat, dat bericht had dat ik al eerder gehoord: dat ze dat gingen verbieden. Ik, maar ik wist nog niet dat dat in Nederland ook het geval was. En uh, kennelijk heer, hoort de heer Roy van Aalstit. dit. En die was helemaal gewoon helemaal geschokt. Oh, die, ja, uh, terecht. Ja. Uh, Great girls belong in Formula One as much as the cars do. <laughs> ja, dat ja, is ja. voor mij even belangrijk ja, <laughs> ja, yeah, yeah, is een punt only idiots is beautiful, yeah. women as a problem, the rest of the people love it het uh, is natuurlijk ook ons ja, libertarisch gezien, het is gewoon een vrijwillige actie en uh, die meiden die denken van nou, ik zie er leuk uit ik vind het leuk om eronder te worden en ik kan er geld mee verdienen en ja, yeah, wat uh, is het probleem en yeah. And, de uh, andere kant betaalt er graag voor nou, uh, einde verhaal nee, gaan ze er weer een drama van maken die vrouwen die worden ook weer eigenlijk neergezet als van: nou, jij bent te dom om te weten wat goed voor je is. We gaan je tegen jezelf beschermen. Maar er staan leuke paardjes bij, moet ik zeggen. Dus, uh... ja, ja. Ik ben nou druk bezig om, uh, om zinnen te formuleren terwijl ik uh, ook, nog, uh, ook nog deze foto's beoordeel. Ik zou bijna vergeten dat het eigenlijk om auto's gaat. Uh. Ja. ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Een nou, we zijn alweer uh, positief geëindigd, toch? Uh, ja, ja, zeker. Schroom Scroll tussen nog even door. Uh. <lacht> ja, dat is de laatste keer, hè? Binnenkort mag <lacht> ja, het allemaal ja, niet ja. meer. Nou, ja, houd het allemaal op. <lacht> uh, moeten we moeten een ander evenement uh, bedenken. Dus komen, misschien mogen ze allemaal naar de crypto-events toe, al die dames. Ja, moeten wij het. Ja, dan kunnen ze daar gewoon... Uh... Zo'n zo bitcoin logo in een hand. Ja, je zegt uh, natuurlijk dat de prijs omlaag gaat, want ze kunnen niet meer naar Formule 1. Dus een... Ja, ja. ja. ja de vraag nou, mag het wel als ze niet betaald worden ervoor? Ja, dus, dus, dus, als als de de ik denk dat Waterhouse Cooper uh, wel wat gaat uh, bedenken. Yes. <laughs> ja, ja, ja. Dat die dames er toch mogen staan. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar nou, ja, we zijn er al uh, berichten heen. Klopt. Dus, uh, ja. En uh, goed, ja. Maar ja, goed, uh, dank u wel in ieder geval uh, voor het luisteren, dames en heren, jongens en meisjes. En uh, uiteraard uh, en iedereen die zich uh, anders wil uh, identificeren, noem maar op. Uiteraard zijn we volgende week weer. En ik uh, ja, dank u hartelijk voor het luisteren. En uh, jou, jij, uh, Peter, uh, hartelijk dank voor het deelnemen. Yoshi. En Jossi. Uh, en volgende week zijn we weer. En ik wens iedereen een vrolijk en schal weer vrije week toe. Ja.